Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. dat u luistert, we zitten hier gezellig in het Café Libertaria. Met op dit moment alleen maar Peter en ik, Johan. Als het goed is komt Lucas er ook nog aan, die is nog even lekker zijn bordje aan het eten. Joshi, die moet zijn toeter uh, nog uitpakken. <laughs> Had hij net geappt. Dus die, die zal er nog even niet zijn. Die, uh, die is nog bezig met zijn verhuizing. Ja. Uh, zal er dan, ja, ik zal niet verbazen als die dan toch nog komt, weet je wel. Die toch nog even zijn computer uitgepakt heeft. Maar we zullen zien, we zullen zien. Um, goed ja, uh, laten we het een vaste ritueeltje doen. Uh, we geven gewoon weer uh, dus weg. Eerst de wallet uh, als je nog geen uh, de wallet hebt. Dus de egel regen. Ja, het werkt als volgt. Ergens in de uitzending komt er de rat tevoorschijn als je dat rat ziet je naam vereeuwigen op dat rad. Door uitroepteken rond Paul en het chat te typen. Volwaarde is wel dat je op Twitch moet zitten of stream elements. De YouTube, Facebook, Rumble en al die andere platformen. Kik, Odyssey, daar werkt het allemaal niet mee. Dus helaas. Ja. Um, nou verder, wat hebben we verder eigenlijk. Had een hele gezellige verjaardag van Vrijder Radio en van de andere Peter. Aan het einde kan ik me niet meer herinneren. Uh, zo gezellig was het. <laughs> Uh, ja, als jullie er niet bij waren, jammer, je hebt wat gemist. Uh, ja, laten we maar gewoon met het uh, vaste ritueeltje beginnen. Um, ja, maar weer uh, de LP-agenda. Vorige week hadden ze uh, pizza bakken, geloof ik. Jij nog iets van gehoord? Uh, nee, het was op dezelfde dag. Uh... Ja, dat zal het allemaal wel goed afgelopen zijn, denk ik. Um, ja, de, de, de, Voor de volgende LP-gelegenheid moet je wachten tot uh, 23 augustus. Want dan gaan ze weer los in Noord-Brabant. Dat is in Dimitri in Eindhoven. Uh, oh, oh nee, wacht even. Ja, maar hier ergens in Eindhoven. Uh, ook 23... Uh, nee, 29 augustus is er in Noord-Holland een borrel. Dat is, dat is in Dimitris. En dat is in Amsterdam. En dat is op 29 augustus. Ook op uh, dezelfde... Oh nee, 6 september is er een uh, LP meetup in Friesland. Uh, dat is in Leeuwarden. En uh, dan hebben we ook nog uh, diezelfde dag een uh, borreltje in Utrecht. En dat is in Café Oorlof. En, en dan hebben wij ook nog 7 september iets, uh, de ledendag, dat zou gewoon de ALV zijn denk ik. Dat is op 7 september, uh, op een zaterdag. Dat is in, uh, ja, in Van de Valk Hotel weer denk ik. Ja. Oh, in uh, Breukelen weer, ja. Van de Valk en Breukelen. Uh, diezelfde, nee, dat is 26 september, uh, er zit in Dimitris alweer een borrel. Dat is dan eind september en dat is dan uh, in noord Holland weer, ja. Goed, um, dan gaan we naar de, zal ik eerst even de DXY doen. DXY is een beetje gedaald, die staat op 103.27. Uh, olie, die gaat weer omhoog. Ik heb hem hier op drie maanden staan, dus je ziet echt dat er een duidelijke correctie is. Um, ja, of het nog verder gaat dalen, dat moeten we dan nog even zien. Hè. Het kan alle kanten op, maar hij staat nu op 76.32 dollar per vat ruwe olie. Uh, dan hebben wij nog... Ja, Ik weet niet of jij er nog iets over te zeggen hebt. Um, nee. nee, ik zit nog even berichten te, te zoeken. Oké, okay, ja, ik heb het in het Skype-chat gegooid. In de, de Skype, dat is nog een oude of niet? Nee, net boven dat bericht. van Klaas. Klaas komt er trouwens als het goed is ook nog bij. Ja. Nou, oké. Okay. Uh, nee, goud, sorry. Goud staat op 2461 dollartjes. Uh, ja, dat gaat lekker een beetje op en neer. Uh, we hebben nog uh, Bitcoin. Bitcoin die, uh, die is weer omhoog aan het schieten. Die staat nu op uh, ja, bijna 60.000 uh, uh, dollar. hij uh, staat op uh, 59.601. Oh, ja, en 30 dollar centjes. Ja, dat is weer een mooi ja, Dan schiet weer lekker omhoog. Is, uh... Ja, dat was natuurlijk uh, met... Uh... De afgelopen maandag of zo, het begon eigenlijk al in het weekend. Ja. Dat Japan had voor. Japanse centrale bank had de rente verhoogd. Dat hadden ze het al een keer gedaan, van negatief naar nul. Maar nu ging het van nul naar, naar een kwart procent of zo. <laughs> Iedereen in paniek? Iedereen in paniek, inderdaad. Dat, ja, er, er werd eigenlijk tegen 0% gratis geld geleend in Japan. En het werd, er werd overal mee gespeculeerd in dingen die wel wat rente opbrachten. Met het idee van: nou, Japanse yen. Die uh, gaat toch nooit omhoog, want dat, dat willen ze niet, vanwege de export. Dus uh, kunnen we daar gewoon uh, gratis lenen. En ja, als er dan een kwart procentje rente op komt, dan is het opeens van... Oh shit, gaat dat, gaat dat teruggedraaid worden? Dat heet de carry trade. Omdat je eigenlijk je, je carryt, je draagt schuld met 0% en dat, uh, dat draag je over naar de VS. En dan zet je het weg tegen 5% bijvoorbeeld. Mm -hmm. En als het andersom gaat, dan, dan gaat dus iedereen die schuld aflossen, die Japanse schuld... En dan uh, gaat de yen omhoog en dan wordt het verhaal natuurlijk heel anders. Uh, en uh, ook omdat, ook als maar een paar mensen doen en de yen gaat een beetje omhoog, dan is het eigenlijk al een soort rente. Als, je, als de yen de ging 10% omhoog. Dus uh, iedereen dacht: bij, ja, dat is alsof je 10% rente betaalt. als je dan in Amerikaanse leningen hebt geparkeerd. en je moet die verkopen om terug te, 10% duurdere yen terug te betalen. Dus dat werd even uh, teruggedraaid. Maar zij ze zeggen nou ja, 75% is uh, reverse nou, van, de, van die, die carry trade. Maar uh, ik geloof dat Goldman dat zei of zo, JP Morgan. Maar dat lijkt me onwaarschijnlijk, want, want dat, dat wordt al. Tientallen jaren gedaan, nou, ongeveer. Dat gratis lenen in Japan en overal speculeren. Dus het lijkt me niet dat dat in één dag even uh, allemaal teruggedraaid is. Uh, volgens mij zit er nog een heleboel Japans geld overal in. Uh -huh. En het raar is: die Japanners zijn eigenlijk de ultimate bitch van de Amerikanen. Uh, misschien nog wel erger dan Europa, wat de, de, de, de tegen elkaar op uh, biedt. Want eigenlijk, die jen ging maar zakken, zakken, zakken. En uh, toen zei ze, ja, we, we, kunnen we de rente behoog doen? Nee, want een dag daarna kwamen ze gelijk uit van, uh, nee, nou, we gaan het niet meer doen als het onrust veroorzaakte. Dus uh, eigenlijk, uh, sorry hier. Um, en de, de andere manier om de Jen te verdedigen is, zij hebben een hele hoop uh, Amerikaanse staatsschuld en andere aandelen en zo. Die kunnen ze verkopen om Jens van te kopen en dan kunnen ze dat ook mee. Maar dat moet, werd ook, ook niet gewaardeerd, want dan gaat er, als ze een Amerikaanse staatsleiding gaan verkopen, gaat de rente weer omhoog. Dus, dus uh, ja, kunnen we dit doen om onze Jen te steunen? Uh, nee, dat mag niet. Kunnen we dan dit doen? Nee, dat mag ook niet. Je mag eigenlijk, ze mochten eigenlijk niks doen. Dus het is, ik ben benieuwd wanneer ze in Japan een keer uh, rug terecht houden en zeggen van, ja, bekijk het maar. En dan, dan wordt het ook interessant, want dan is het de vraag, uh, mogen, ze dan, mogen ze dan die staatsobligaties verkopen? Of zijn het dan een soort Russen geworden? Uh, wordt je geld dan aan de Oekraïne gegeven? Het uh, <laughs> is uh, interessant gewoon. Maar in ieder geval, alles werd verkocht en in het weekend kon je eigenlijk alleen bitcoin verkopen. Dus toen begon het al met bitcoin en maandag kwam de klap er overheen. Maar er kwamen gelijk natuurlijk weer tegen, ja, tegen acties. Janet Yellen die sprong alweer op de bres om er zit een heleboel uh, staatsobligaties op te kopen geloof ik. Want ze hebben, net, uh, ze hebben nog een hoop belastinginkomsten van het voorjaar. En dan kunnen ze dan wat, mee, wat staatsobligaties mee terugkopen. Nou, Warren Buffett, die, dat zo'n grote visionair, die zag het allemaal uh, gebeuren, hè? Ja, die zat helemaal in cash, ja. Je uh, op tijd altijd al gekocht. Ja, maar ook daarvan kan je weer afvragen, want dat, dat was al een jaar geleden of zo. Wat die, uh, zat die, uh, en, en hij heeft het alleen maar vergroot. Maar dat betekent ook dat hij een enorme rally heeft gemist. Van, uh, uh, en is. En dus maar de vraag of hij nou gekocht heeft met die 10%, uh, want ja, men vraagt natuurlijk, uh, ja, denk je dat het nou opeens over is? Er wordt gezegd dat de S&P 500 iets van 50% overgewaardeerd is. Uh, dus ja, dan is een 10% daling, is het nog niet helemaal uh, nee, nee. Maar Klaas, en, uh, welkom. Beste mensen, is, uh, ja, beste Klaas. gaan de mensen gaan de aandelen naar beneden dan? Ja, maandag in ieder geval. Maandag was er ja, ja. nog wel een uh, opstootje op de markt in. Ja, tot met Japan te maken. Nou. Ja, ja. ja, ik ben benieuwd hoe dit. Uh, Alles hoe ging, dit ging omlaag, behalve uh, Lockheed Martin en. Uh, ja, yeah, useful, dat is ook uh, zo. Voor uh, uh, suspects. <laughs> die AI-achtige mm -hmm. plays die gaan, uh, die doen het er wat slechter en alle, alle defensie gaat omhoog. Mm -hmm. En ja, eigenlijk is de regel ook: als jij in, in onoverkoombare staatsschulden zit, dan is er maar één ding om daar. om vanaf te komen: is een oorlog. Ja. Omdat je omdat omdat dat me, da, daarmee kan je mensen de offers laten brengen. Maar die, met die pandemie was het al een beetje van... Ja hoor, eens, er is nou een pandemie aan de gang. Je, je moet niet zeuren dat, je, dat wij onze beloftes niet nakomen. Want de belofte is schuld. Er schuld ja, zijn, zijn beloften ja, ja. gedaan aan mensen die niet nagekomen kunnen worden. En die beloftes moeten gebroken worden. En dat kun je eigenlijk alleen maar doen als er, een, als er een noodsituatie is... of een oorlog of zo. Dat je kan zeggen van ja, handen in de lucht. Hoor eens even. Uh, dit hadden we ook niet voorzien. Alles ging prima... Totdat uh, dit en dit gebeurde. Dus uh, ja, het is. Uh, is uh, je zou zeggen dat. Binnen twee maanden zitten we weer op, op dat punt ongeveer. Dat. Uh, op, uh, op Taiwan weer binnengevallen. Ja, dat ja. er iets georganiseerd ja. moet worden. En ik denk dat de Fancy daar al op. Uh, en je ziet ook aan die vaccinaandelen, die zijn wel hard onderuit gegaan. Dat, dat, dat zou ook suggereren dat ze niet nog een pandemie gaan doen. Uh, die is me ook uh, of ze moesten zakken zodat Warm Buffet. Ze kon kopen. Warm Prik hier kon opnemen. <laughs> Vorige week had ik al gezegd dat ik het soms moeilijk vind om objectieve informatie online te vinden. En speciaal, en speciaal over voedsel. Het is heel moeilijk om concrete informatie over voedsel. Wat uh, bepaalde voedingsstoffen doen met mm. je lichaam. En, en waar het in zit. Het verandert en, ook steeds, uh, hè? Ja, nou ja, de, de, de gekleurde berichtgeving over voedsel, die is oververtegenwoordigd. Maar toen heb ik uh, ja, zelf onderzoek gedaan en wat mij opviel is dat heel veel diëten, heel veel diëten die uh, beweren allerlei uh, goede resultaten, maar het is altijd maar de vraag uh, of die uh, resultaten op langere termijn zijn te handhaven. Ja. Maar de overeenkomstige factor die ik zag, bij eigenlijk alle di diëten die als succesvol werden aangepakt. Merkt is dat ze dieper geproduceerd voedsel schrappen ten behoeve van iets anders. Dus de ene dieet die zegt dat je veel zetmeel moet eten, de andere dieet uh, zegt dat je alleen vlees moet eten. Een andere dieet zegt dat je alleen planten moet eten. Maar de soort grote gemene deler is dat ze. Eén suikers even, en koolhydraat. Als het uh, verpakt je, je, je het, is, en het ligt in, als het in de supermarkt in een pakje zit, met een soort chemische. Uh, onderdelenlijst, dan moet je het links laten ja, maar Als het 100 jaar houdbaar is, dat is ook een beetje het probleem natuurlijk. Dat er maar, een, de vraag is altijd, de supermarkten vinden dat natuurlijk fijn, iets wat heel lang houdbaar is. De vraag ja. is altijd, als het heel lang houdbaar is, ja, wat, wat hebben ze gedaan om dat onaantrekkelijk te maken voor bacteriën? Ja, klopt. Ja, ik heb het ook, volgens mij hebben we het in de uitzending ook wel gezegd. Ik heb het in ieder geval ook wel eens gezegd van... Uh, ja, als de bacteriën het niet eens willen eten, dan moet je je afvragen of jij het in je lichaam moet stoppen. Kijk, uh, al je energie in je lichaam wordt gemaakt uit een, uit een soort bacterische symbiose. Uh, ooit in onze evolutie, als je daarin gelooft in ieder geval, heeft één een, uh, eencellig organisme geprobeerd een ander eencellig organisme op te eten. dat is de celkern en de mitochondriën geworden. En uh, ja, dat bacteriestukje... wat mitochondriën die de energie maakt, ja, die moet het wel lusten. Maar. Uh, toen dacht ik van meestal als ik iets ontdek... en dat ik denk dat iets slim is of iets goed is... dan doet iedereen anders doet het niet. Dus toen dacht ik van nou, met die kennis... dus als ik denk dat ik de waarheid of iets corrects heb ontdekt over iets... dan doet bijna alle mensen doen iets anders. Dus als ik denk libertarisme is geweldig... dan doet bijna niemand dat. Toen ik dacht dat video 2000 een goed systeem was... ging niemand het kopen. En ik heb ooit ook een Atari Links spelcomputer gekocht. Het was toch echt beter dan... De... ...Nintendo, is. ...in ieder geval, als ik tot ontdekking kom... ...dat iets uh, superieur is, of beter... ...dan ben ik vaak de enige. Dus ik heb dat dit keer toegepast. Dus ik heb aandelen McDonald's gekocht... ...die staan nu in de plus. Ik heb aandelen <laughs> Starbucks gekocht... ...die staan nu in de plus. Okay. Ik heb Coca-Cola gekocht... ...staat ook flink in de plus... ...geeft ook nog dividend. Dus ik denk, ik ga gewoon mijn kennis toepassen... Ja, altijd als ik ontdek, want dat zijn nou net die dingen. Ik, ik dacht van, nou, ik moet de rest van mijn leven nooit meer McDonald's eten, en nooit meer Coca-Cola drinken. En alle substituten en alle vervangers die ze maken. Oh, oh ja, waar, waar, waar, waar, waar we gewoon zeker weten dat een rupte daarin zit. Juist, ja, dus ik dacht van, met die kennis en met mijn ervaring uit het verleden heb ik daar meteen aandeling gekocht. En ik sta nu flink in het groen. Yeah. Dus daar ben ik heel trots op. op die... Op die insteek. Dus dat was ik net even aan het kijken. Van, je zei van nou ja, aandelen hebben een dipje. Dus ik ging even mijn portfolio checken, maar ik zie Coca-Cola, McDonald's en Starbucks, die staan allemaal nog netjes groen. Was die zegt in de chat dus dat hij uh... blij is dat jij geen egel hebt. Ja. ja, terecht, terecht. Ja, nemen uh, nee, nee, dat, dat we dat ook wil even delen? Over het dieet is dat, dat is volgens mij ook voor ieder uh, individu weer anders. Doe je, je ja. maar een kroon hebben of een andere stokwisselings iets weet je wel? Dan, dan geldt voor jou al iets heel anders dan voor iemand die dat niet heeft, weet je wel? Ja, ik. ik oh, je bent uh, rand Of zo, weet je wel. Ik hoor de laatste mensen vanaf. zeggen dat zelfs een, wer een middenklasse werkende fam family. kan in Amerika geen mcdonalds meal meer betalen voor het gezin. Mm. <laughs> dat dat, er was iemand van McDonald's die dat uh, uh, zei. Dus dat, uh, <laughs> ik denk dat uh, de, de reis naar, naar lagere kwaliteit voedsel. Uh, dat dat wel uh, groot zal zijn. Ja. Dus, uh, maar probeer daarmee te zeggen dat ik McDonald's toch weer moet verkopen. <laughs> Nee, maar ik denk dat, ze, dat, uh, dat, dat het hoge segment zal naar, naar onderen gaan. Dus dan, dan, uh, dan ja. kan McDonald's daar nog wel gebruik van maken. Ik denk eerder dat je dan uh, vijf sterren uh, restaurants moet verkopen. Of hele, ja, aan de andere kant, hele luxe dingen. is altijd wel altijd wel ruimte voor. Ja. Maar uh, ja, iets daaronder, misschien wat minder. Ja, ik heb wel eens uh, voor een klant, uh, toen moesten ze uh, een soort assortiment uh, voor online uh, winkelen moest samenstellen. En uh, nou, toen was hun eerste tendens was zeg maar, om alle toptitels te nemen. En toen had ik onderzoek gedaan naar data en ik had ook al enigszins verwachting wat daarmee zou gebeuren. Nou, dat heb ik dan ook getoetst. En het bleek inderdaad dat de toptitels... daar was de concurrentie vanzelfsprekend het heftigste. Dus uh, vaak als jij uh, goede producten... of goed lopende probeerde... zelf te verkopen, dan moest je tegen alle machtige spelers opnemen. Dus ik heb een alternatieve lijst gemaakt van de middenmotors die, laat, die werden laten liggen door alle grote partijen in de markt en uh, daar zijn ze mee akkoord gegaan, daar hebben ze dus die set besteld en daar konden ze goed mee werken <laughs> dus dat uh, ja. maar goed, en terzijde je moet soms inderdaad uh, net even het segment een klein beetje verschuiven in Leeuwarden is in ieder geval uh, weinig ruimte voor een topsegment, er zijn hier vaker restaurants geprobeerd die dan uh, ja, die wat luxe willen zitten maar toch, uh, is, uh, ja, dan gaan die dan toch weer failliet en dat uh, in de plaats daarvan zit meer gewoon de betaalbare hap. Maar misschien dat dat in andere gemeentes heel anders is. Er zijn vast gemeentes in Nederland waar, je, waar de kwaliteit uh, of de duurheid uh, zeg maar uh, beter kan gedijen. Oh. Past wel ja, we hebben wat geld uh, rolt zeg maar, Den Haag. <laughs> <laughs> ja, als je zelf de rekening niet hoeft te betalen. <laughs> uh, maar uh, ja, we zitten met op Den Haag, uh, Oh ja, dat is wel mooi. Want uh, onze geliefde premier uh, Schoop, uh, die moet nu alweer het torentje uit. Oh, oh hij is nog? Uh, hij heeft zelfs een boete van een miljoen. Uh, ja. <laughs> uh, iemand anders zei dat het gewoon wachtveld was. Maar... Uh. Ja, het rare is in Amerika smijten ze nou met boetes van een miljard alsof het niks is. Hè. Overal is dat een soort, soort rond bedrag van miljardboete als je dit niet doet. Of, ja, maar eigenlijk er... krijgen wij die boete dan, hè? Ja, in dit geval of, is het, het natuurlijk wel onzin dat de uh, uh, overheid zichzelf een boete geeft. Ja. Maar het gaat hier over het uh, binnenhof. Wow, uh, yeah. Het torentje, het werkvertrek van de minister president Het brandgevaar is te groot. Ze hebben er net geloof ik voor 2 miljard aan verbouwd. Hè. Dat was het was, uh, je kon er twee Boerskhalifa's van neerzetten. De hoogste toren ter wereld, voor uh, bijna voor, voor 2 miljard. En, uh, en als uh, hij weigert vertrekt uit dat uh, torentje, dan, uh, dan krijg je daarna boete. <laughs> je krijgt een boete, hij moet een boete betalen. Oké, okay. en wij moeten hem betalen. Schandalig. Hebben Rutte een daar laten Waarom heeft Rutte niet al die boetes gekregen? Waarom wachten ze hierop? Dit en heeft, heeft Rutte geregeld. Heeft maar, uh, Rutte die heeft waarschijnlijk een belletje gedegen. Ja, ja. Dan, heb je zeg maar, dan koop je net een woning Je zit er nog niet een dag in En dan opeens komen er allemaal instanties Dat er allemaal dingen met die woning al hadden moeten gebeuren Kijk wat ik Doe, do, do, do, do Het Doet een beetje aan Trump het denken Doet een, Doe een beetje aan Trump denken Trumpiaans van uh, Oké, okay, we hebben een rechtskabinet zogenaamd En, uh, en, uh, en het, het wordt van alle kanten Wordt het uh, lastig gevallen door de, door de deep state Ja, ik moet zeggen Govistig uh, ja, <Sre> van, de hmm? van de deep state Ja dat, is wel, uh, dat klopt hier niet aan het verhaal. En nee, dat klopt ook niet dat het een rechtskabinet is. Dus, ja. Ja, ja. Maar het rare is vaak dat... ondanks dat ze precies doen wat, uh, wat alle vorige kabinetten ook doen... is er toch tot een, dat, dat je dan van die mensen hebt die zeggen: ik kan niet langer in dit land leven onder deze rechtse uh, premier of rechtse kabinet. Het maakt eigenlijk niet uit wat ze, wat, ze, wat ze concreet doen. Dan blijft het toch gewoon een, uh, het verhaal van... Ja, het is een soort Wilders. Dus... Uh, dus uh, 14 jaar Rutte overleeft. Nou, dan kan je dit ook nog wel overleven, toch? Nou ja, afgezien van het feit dat, dat je bij, bij zo'n neergang van, uh, naar steeds meer autoritair bewind, dat je dat niet altijd overleeft aan het eind. Alleen uh, ja, welke privé dat dan is op het laatste moment, dat is eigenlijk niet zo relevant. Uh, het het uh, voorwerk is al gedaan om de zaak naar de kloten te helpen. Ja, ja. Nou, als uh, starter in Nederland kan ik wel aangeven dat het... Uh, Heel erg uh, onaantrekkelijk is om hier nog een leven op te bouwen. Maar jij bent dus, teruggekomen, uh, Klaas. Ja, klopt. Daardoor heb ik de wereld kunnen ervaren vanuit de ervaringspositie van een starter. Ja, maar je zat in Bulgarije toch zo? Klopt. Hm. Dus ik kwam terug, ik had niks, ik had niet een verkocht huis. Ik had, dus ik moest gewoon een starter, moest ik in de woningmarkt. En hm. zelfs in Leeuwarden, echt zo'n uithoek. Ja, als je in een randstad woont en werkt, dan is heel echt een plek waar je er misschien nog nooit eens van hebt gehoord en zo ook zeker nooit bent geweest. Maar zelfs hier, waar uh, naar de goedkope gezinswoningen waren, uh, drie ton. Dus dat is, een uh, heb ik ook gekocht. Nou, dat was, heeft uh, je een maandelijkse lasten van 1400 euro. Maar hoe moet je dat, ik weet niet wat tegenwoordig het minimumloon is, volgens mij wel flink omhoog gegaan, maar volgens mij is dat nog steeds iets van 25.000 euro per jaar of zo. Uh, per jaar zou ik niet zo weten, maar ik hoorde laatst dat een uh, series asielzoekersgezin in Oostenrijk 4600 euro per maand kreeg. Dat Klaar, ik, nou, he? dat is niet mis. Wauw, bruto? Of net al? <laughs> en wat moesten ze voor doen dan? Nou, ja, het, ze hadden, hadden een hele hoge huurtoeslag hadden ze. Dan hadden ze uh, zeven kinderen, kregen ze er kinderbijslag van. Uh, nou hebben ja, allemaal dat soort ah, uh, dingen bij elkaar. Die dingen heb ik niet meegerekend, maar ik meende dat het uh, minimumloon tegenwoordig op iets van 2000 euro per maand zat. Dus dan een keer 12, 24, 25. Ik, ik meen dat het ergens rond de 25.000 euro was. Mocht het heel erg afwijken, dan, uh, ja, dan, uh, dan blijkt dat ik uh, niet echt meer feeling heb. Maar ik meende wel dat ik redelijk in de buurt zat. Als je dat je twee verdienen bent, je hebt allebei uh, 25.000 euro inkomen, dan heb je 50.000 inkomen per jaar. Als je dat keer vijf doet, zit je op 250.000 euro. Nou, dan kun je zelfs in een uithoek van het land niet een, gezins, een goedkope gezinswoning krijgen. Nou, wat is dat nou? Wat is dat voor wereld voor starters? Wat hebben nieuwkomers op die woningbouwmarkt, mensen die zeg maar serieus zelf ergens aan willen werken, wat heeft ons land nog te bieden? En uh, kijk, ik kan me voorstellen dat het allemaal andere redenen zijn. Uh, want de jeugd heeft tegenwoordig psychisch ook heel erg moeilijk met al die social media en schermtijd en zo. Maar als je niet eens in staat bent om een normaal leven te beginnen, ja. wat, uh, wat, wat verwachten we dan? Nou, en ik snap wel dat ze uh, dat dan uh, niet zo belangrijk vinden. Ik weet ook niet waarom er zeg maar, nog een positief immigratie uh, of niet natuurlijk immigratiesaldo is. Waarom doe je zeg maar... Moeite om daar nog meer mensen bij te stappen. Op zich ben ik uh, een natuurlijke migratie, daar ben ik geen tegenstander van. Maar waarom zou je moeite maken doen om dat nog meer, uh, ja, om dat vuur ja, nog hoger op te stoken? Hele theorieën zijn erover, hè? <laughs> nou, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Maar, dus ik, heb, ik vind dat ik als, hoe ik nu heb ervaring, ik denk als het voor starters zo is, dus, dat je als je met twee verdieners misschien niet eens een gezinswoning kunt uh, kopen. Ja, hoe ga je dan je gezin beginnen? En dat is normaal gesproken hoe een generatie een nieuwe generatie wordt. Hè? Dan uh, gaan ze samenwonen. Ja, misschien bestaat het niet meer. Ik weet niet. Misschien zijn er te weinig jongens en meisjes die zeg maar, nog vinden dat ze ook een jonge meisje zijn over. Maar... Want... <lacht> Normaal gesproken heb je dan zo'n nieuwe generatie, ja, dan gaan er stelletjes, die gaan samenwonen, trouwen, krijgen kinderen, wordt weer een nieuwe generatie geboren. En dat kunnen ze doen door zelf te werken, daardoor bekostigen ze hun leven en zo rolt het leven verder, circle of life. Dus als je die circle of life, zeg maar, gewoon doormidden gaat zaken en het wordt een kapotte hoepel. Ja, dan kan er alleen maar een ellendige uitkomst uit voortkomen. Dus het gaat mis, ik weet alleen niet hoe lang dat nog duurt. Misschien uh, duurt het nog tien jaar. Kan je nog rustig geven op je Bitcoin zitten? <laughs> <Dat>. <laughs> misschien ja, het hele rare met je geboortecijfers. Dat het bijna overal omlaag gaat. Hè. En, ja, uh, maar dat, ik, ja. ik geef nu één pijler. Ik denk dat een van de pijlers is: je kan niet meer een normaal leven doen. Ik denk dat ook socio-cultureel en, socio socio en onze hele om, leefomgeving. Uh, ja. Vergiftigt je brein, denk ik. het hmm. voedsel als de mentale uh, voedsel gezien. Dus daardoor uh, denk ik ook, ik denk dat dat ook een belangrijkste reden is waarom zoveel jongeren ziek zijn. Maar um, als ze zeg maar alles zouden willen, dan lukt het ook niet. Ze, ze, ze, ze, ze echt, dat, ik denk dat dat ook veel gebeurt, dat ze wel hun best willen doen, om gewoon een normale nieuwe generatie te worden. Maar dat is bijna ook onmogelijk. Ik zag laatst een niet echt te ambiëren woning in Almere. Ik niet te ambiëren ja, woning. Nee, nee ik, ik, in mijn ogen was het een starterswoning. Het was klein, de voordeur was meteen aan de straat. Er was een klein tuintje achter. Het was smal. Ik denk dat die op zijn breedst nog niet eens de vijf meter haalde. Dat was ook niet bijzonder diep. En die was 680.000 euro. was wel nieuwbouw. En toen dacht ik, dat is heel triest. Ik heb dat vorige week ook verteld. Maar dat is dus kennelijk voor mensen is dat een upgrade. Dus die leven nog en warmelijker. Die hebben op een of andere manier de kapitale uh, slagkracht om dat als upgrade te kopen. Ik denk dat is toch wel heel triest. <laughs> woon je in Almere, <laughs> moet je meer dan een half miljoen voor een woning betalen. Ja. Dus dan, ja, maar dan heb je volgens mij die, uh, die circle of life heb je helemaal kapot gezaagd. En dan, ja, Ik denk uh, wel dat het, dat het uiteindelijk allemaal weer goed komt. Want dat betekent gewoon dat een aantal generaties geen kinderen hebben. Of, of, of een aantal. Tot, tot de, er is één generatie die geen kinderen heeft. Want het enige wat ja. je overhoudt zijn mensen die nogal iets met uh, kinderen hebben. En dan, uh, dan normaliseert dat vanzelf weer. Ja, het is natuurlijk per definitie van voorplanten is het niet iets wat, uh, wat je over een paar generaties nog kan hebben. Ondanks dat ik, ik zag laat een meme voorbij komen van Piet Buttigieg is geloof ik die de, uh, homo verkeersminister uit de VS en die zat met zijn, met zijn vriend op, een, op in een ziekenhuisbed met allebei met een baby en dan stond onder van de people calling uh, republicans weird sitting in a hospital bed after purchasing two babies en ja, dit is natuurlijk niet iets wat duurzaamheid heeft ja, volgens mij is dat ook de reden waarom, uh, waarom links en de elite de hele tijd zo over duurzaamheid schreven. Omdat, ze, omdat het zo niet duurzaam is. Alles wat, wat gedaan wordt, is eigenlijk niet duurzaam. En het wordt met kunst en vliegwerken, subsidies en straffen en beloningen en uh, uh, kunstmatige dingen in stand gehouden. En, uh, ja, uh, ja, wat ik net is, zei over die circle of life. Ik denk dat het tijd wordt... Dat er gewoon op tv een transpersoon opstaat en die zegt van, goed, uh, bedankt voor al de pandering, maar ik wil gewoon een betaalbare woning. <laughs> ja, uiteindelijk zijn het allemaal mensen, hoe gek je ook bent uh, gemaakt in deze maatschappij, of wat je ook bankeert of hoe normaal je ook bent. En uiteindelijk is voor iedereen hetzelfde. Je kunt niet een normaal leven opbouwen. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat, ik denk dat dat ook iets, dat zou mijn insteek zijn van, ik zou uh, verwachten dat... Linkse mensen, dat die op een gegeven moment zoiets zo van ja, het is mooi, bedankt voor al jullie uh, mooie prietpraat, maar wij willen weer de linkse partij van de jaren tachtig. Ja. Gewoon dat een arbeider kan leven van zijn salaris. Ja, ik denk niet, ik denk niet dat er iemand komt die, die opstaat en zegt: Ik wil dat of zo. Dat, dat gaat, zo gaat dat denk ik niet gebeuren. ik weet, ik weet niet. Misschien wordt dat het nieuwe frame van rechts. Ik heb het gevoel dat rechts ja. op dit moment de, de, de arbeid aan het paaien is. Ja, Dat je moet kunnen leven van je werk. Dus dat je gewoon veel uur werkt, maar kun je gewoon een gezin onderhouden. En dat je kunt wonen in je eigen woning. Ik denk oh, dat dat ah. hele normale dingen zijn. Ja, maar. <laughs> er is hoop. Ja. Oké, okay, man. Een blijde boodschap. Uh, een dag gaat voortaan namelijk langer dan 24 uur duren, dankzij klimaatverandering. Oh. Dus laten we met z'n ja. allen op de knieën gaan en de klimaatverandering danken. Want de dag Ik dacht even dat je zou langer... zeggen, Marianne is zwanger. Nee, de dag <laughs> is langer, dat betekent dat je langer kan werken. is dus net wat ja. je, je verdient, zodat je die onbetaalbare woning kan betalen. Je kan ook langer slapen als die nacht uh, langer dat is, toch? Ik kan ook, ja, lange feesten, maar uh, uh. laten we langer gaan werken, want dan uh, kan je die woning nog betalen. Ik zit een beetje in de lijn van die uh, corporatist die dan zeg maar twee uur geleden de eigenaar was van de enige klok in de stad. Die dan bepaalde hoe snel die liep tussen negen uh, uur en twaalf uur s ochtends. En <laughs> hoe snel die liep tussen acht uh, uur en twaalf uur s avonds. Dat gaat langer dan vier. De tijd gaat langer. Het belangrijkste is dat het door klimaatverandering komt. Ja. Dat de dag langer ja, wordt. Dat moet je, die boodschap moet je bijblijven. Er ja. Ja, dus, dus zijn ook wat lichtpuntjes, begrijp ik. <laughs> je lichtpuntjes. lichtpuntjes hè? De endmalen worden langer. Volgens Detlef van Vuren, klimaatwetenschapper en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, is het aannemelijk dat de dagen inderdaad langer worden door klimaatverandering. Als het daarbij wel om een zeer klein effect, wel een aantal milliseconden per eeuw. Ah, ja, ja. Oké. Okay. Ah, ja, ik zou, eigenlijk zou ik het een uh, mooi doel vinden om zeg maar dat de aarde zeg maar als die om de zon gaat dus in een zeg maar dan min of meer perfecte cirkel het is geen perfecte cirkel maar als je dat in precies 360 dagen zou doen 360 graden dat zou ik wel een mooi doel vinden dus misschien zitten we hier op een <lacht> goede richting zeg maar. ik wow. heb een beetje moeder dat want ja de aarde die tolt natuurlijk en dat zijn zwabbers ja. en we hebben nou net een bepaalde zwabbering genomen dat die even sneller gaat dus dat ze daar helemaal op kunnen focussen. En dan een paar, uh, weet ik veel, een jaar later of zo, dan heb je... Oh nee, jij gaat langzamer. Nee, maar ze hebben niks gemeten of zo. Hè. Het is alleen maar, ze zeggen, door, als, doordat de ijskappen smelten, komt ja. er minder massa aan de, aan de polen te liggen. En dan uh, komt er wat meer massa bij de uh, evenaar te liggen. En dan verandert de traagheidsmomenten. Dus dat, dat is eigenlijk de hoeveelheid massa maal de afstand van het draaipunt. Dus net zoals als jij in een stoel zit en je, in een draaistoel, dat draait heel hard rond en je strekt je arm uit, dan ga je langzamer draaien. Trek je je arm in, draai je sneller, draaien, omdat het traagheidsmoment verandert. En zij zeggen, die ijskappen gaan smelten, dus gaat het traagheidsmoment veranderen en dan gaat die, gaat die langzamer draaien. Maar dat is helemaal op gebaseerd op die ijskappen smelten, waar we nog geen enkel bewijs van gezien hebben. Want dat staat nu al een aantal jaar op het, het zit nu, geloof ik, het ijs zit op hetzelfde niveau als 2007. Dus. Het is, uh, in, in al die tijd heeft het, is er voor de rest niet, niet veel meer mee gebeurd sowieso zit toch iets van 96% van alle vochten uh, eigenlijk op de aarde dat zit al in de zee toch ja, ja. Nee, daarom zeggen ze ook waarschijnlijk, het is een heel klein beetje massa. Het is alleen dat ijs, dat, dat kan natuurlijk niet zomaar naar de evenaar gaan. Maar als het, als het vloeibaar wordt en in het water komt, doordat hij ronddraait, dan, dan zwengelt dat naar het midden toe uh, van de evenaar. Dat, dat is ongeveer het idee. Ja, dat laatste stuk zal kloppen denk ik. Als je, als je, dat, dat kan je wel uitrekenen, denk ik, als je dat ijs smelt. Ja, maar dat, heel toch zit ook in alle levende wezens die op aarde rondlopen. Hè? Hmm. Dat, niet ja, dat zit mij, maar, ja, maar, maar heel wijd. Dus als die allemaal ja. verhuizen van de van miljarden, miljard, miljard <laughs> mensen, wij die, uh, en dieren, allemaal die naar Engeland hebben. gaan of zo, dat veroorzaakt ook weer traagheidsmomenten. Uh, ja, en, en zie je ja, dat ja. iedereen uit bij de even naar wegvlucht eigenlijk. Misschien kunnen Ik alle, alle dat landen een torentje. Kan... Hm? Ik denk dat er straks een plan komt van deze universitair om, om een enorme berg massa naar de Noordpool te verhuizen. Om het effect tegen te Maar ja, Ik zou dat denken aan mijn Zuidpool, hè? de Zuidpool. De Zuidpool is echt land. En misschien kunnen ze daar gewoon van alle landjes alle torentjes bouwen. Ja. <lacht> Dan kunnen gewoon al die minister, presidenten en andere hoofden, kunnen gewoon <lacht> allemaal een hele zwaar torentje op de Zuidpool gaan wonen. Ja, kunnen ze het van daaruit regeren. Ja, houden. Ja, dat is wel altijd mijn, mijn idee hoe het tot zijn einde kan komen door gewoon die lui op een eiland neer te zetten, al die heersers. En dan geven ze videofeeds en joysticks en keyboards waarmee ze commando's kunnen geven. En dan, dan kunnen ze op die monitor zien dat ze echt aan het regeren zijn. Wat dat voor effect heeft de maatregelen. En dan snij je die internetverbinding door en dan, uh, dan denken zij dat ze nog regeren. En dan, uh, dan zijn wij vrij. Dus dat was mijn, uh, mijn grote idee voor de bevrijding. Heel rationeel plan. <laughs> Hoeveel slaagkansen heeft dat ding? Mm -hmm. Nou, er zijn eigenlijk best wel veel um, fantasieverhalen die, waarbij zeg maar een soort kwade kracht wordt gefopt door hem in zijn eigen, en dat kan in verschillende vormen worden groot, is, eigen dimensie, eigen wereld te stappen. Dus dat is zeg maar iets wat kwaadaardig is voor de wereld. Maar te krachtig om op te lossen. Dat die dan op een gegeven wordt getrukt of gefopt of wordt ja. geleid. Om in een soort eigen wereld toe te treden. En dat is eigenlijk ook wat jij zegt. Het ja. is gewoon een soort eigen wereld. Gewoon virtuele bestuurwereld. En dan hmm. kunnen ze daar continu besturen. alle effecten <laughs> ervaren van al hun regels. Ja. Ja. En er komen ook allemaal protesten. Zo. Die moeten ze dan onder controle ja. houden. En, uh, en aan de andere ja. kant draait gewoon een grote AI-computer. Die, die dat allemaal creëert voor ze. En dan hebben ze toch ja. die bevrediging en de... De verslavingsbevrediging uh, uh, yeah, uh, van uh, het, het willen heersen over mensen. Ze kunnen, ja. kunnen ook gewoon... Ja, nou, maar ergens een nuke op. Hè? Die zijn wat ja. opstandig. een nuke erop bovenop, boom. Hè? De, de AI die berekent gewoon gelijk hoe dat eruit ziet. Stuurt dat ja. via de videofeed naar hun ding toe. En dan zien zij, zien zij op een monitor zien iedereen doodgaan. En uh, nou, dan kunnen ze heerlijk zeggen... Zo, oh, zo... <laughs> Hey, dat zal ze leren. Ah, ah, precies. Ik denk dat dat uh, best mogelijk is. Ik denk dat we er ook al bijna zijn. Mm. Dus dat, uh, dat zou een mooie oplossing zijn. Ja. Maar mensen, ik heb nog meer goed nieuws. Hè. Nu weten we eindelijk waarom al die hartaanvallen er zijn. komt ook door de klimaatverandering. <laughs> ja. Ook weer opgelost. Ja, Harvard-onderzoekers hebben dit. Er uh, ja, komen nu een enorme berg verklaringen, alternatieve verklaringen voor hartaanvallen er uh, om de hoek. Sinds het uh, vaccin. Uh, zo so, uh, Zijn werk doet. En uh, ja. Dan kunnen ze natuurlijk mooi ombouwen. Hè. Komt door de klimaatverandering. Net zoals als de rellen in, de, in, de, in Engeland. Die komen ook door de klimaatverandering. Uh, asielzoekers en vluchtelingen. Komen allemaal door de klimaatverandering. En uh, ja. Je kan gewoon uh, naar Harvard gaan. Daar flap je wat geld neer. En dan is er een wetenschapper die jou gaat, uh, jou, uh, jouw thesis gaat bewijzen. Vooral kwetsbaar in de samenleving. Oudere etnische minderheden en mensen met een laag inkomen lopen risico op hartproblemen door klimaatverandering. Dat heeft deze te maken ja. met de zorgen en de stress die ze over het onderwerp ervaren. Ah oh ja, die, die vooral, uh, vooral etnische minderheden die maken zich enorm zorgen over klimaatverandering. En ja, het lijkt me logisch dat als jij. Als jij een etnische minderheid bent die zijn charma shop wil draaiende houden en uh, probeert daar uh, een beetje of, of die eten bezorgt via uh, thuisbezorgd.nl en uh, van de voorjaar van waar je dan meest zorgen over maakt is de klimaatverandering en die stress daar krijg je de harteval van. Dat lijkt me inderdaad uh, ja, dat hebben die sluip op Harvard heel erg goed gezien. Die paar van we... bij Fatbike uh, <laughs> nou, zijn dit uh, die, die groepen <tomt> mensen uh, je omschrijft nu een aantal groepen mensen net. Zijn dat ja. toevallig de groepen mensen die de grootste klant zijn bij mijn aandelenpakket? Ik <laughs> denk het wel, ja. De mensen die nou, trust het, the science doen <laughs> Ja, ja, ja. Want het is, de, is zeg maar de, uh, die klimaatverandering, is dat zeg maar de nieuwe rode vlees? Zeg maar, vroeger was rood vlees slecht voor je, daar kreeg je hartaanval van. Maar nu is het zeg maar, het is nog steeds niet de spul wat McDonald's en kolen maakt. Nee, dat is niet waar je hartaanval van krijgt. Dat is ook niet. Uh, iets wat de chemische industrie heeft gemaakt. Nee, het is klimaatverandering. Dat is dus een nieuwe, nou, nieuwe wel rode vlees. En dat is wel nee, precies. De chemische industrie, nee. Het is, uh, <laughs> dat is het niet. Nee, maar die bedrijven zijn hetzelfde. Hè. Dat heb ik vorige keer ook al gezegd. Een van de best verkopende productlijnen van Neste. Is anti-diabetes medicatie. Die, <laughs> die grote bedrijven. Dat, dat heeft me ook Toen aangezet. Ik denk, daar moet ik een gaatje van meepikken. Niemand gaat mij geloven. Ik zeg, je moet gewoon nooit meer die troep vreten. Daar luistert nooit iemand naar. Dus ik denk, van nou, laat ik gewoon die aandelen kopen word ik in ieder geval beter van, <laughs> maar dat ja dat, dat, dat punt heb ik ook bereikt inderdaad dat je denkt van ik kan mensen proberen te overtuigen en dan denk je nou weet je wat ik ga er gewoon aan verdienen want het lukt niet te overtuigen. <laughs> nee precies en het is zo schrijnend. Het is zo, je kan zeg maar vertellen van oké okay, Nestle, dus die gast waarvan jij de die bedrijven waarvan jij de verpakte troep eet de snoep de de de dit de dat jij consumeert dat dagelijks en Somehow, om magische redenen, komt soms kinderen al type 2-diabetes. Maar. En die bedrijven kopen diabetes Je kan al die dingen gewoon laten zien als feit. Maar dat. Het is heel moeilijk. Ik denk dat het helpt dat ik ervaring heb met libertarisme. En hoe moeilijk dat over te brengen is. het is best wel grappig hoe je, zeg maar, dwars door al die ruis heen kunt zeggen. Ah ja, het zal klimaatverandering zijn. Nee. Er nog wat gezegd in de chat. Zomaar zo maar kijken, die zegt. Ja, die refereert nog aan de hartaanvallen tijdens de Tour de France. Er waren van die supergezonde Tour de France rijders die allemaal uh, dood neervielen van hun fiets. En toen was het, uh, kwam het allemaal door corona, niet door het feit dat ze allemaal tegen corona waren. <laughs> er wordt nog wat gezegd, zie ik. Uh... Ik luister ook naar een podcast en die, die figuur zei, ja, ik, ik zit hier, ik ben eigenlijk niet helemaal, ik, ik heb zelfs corona, maar ik doe toch deze podcast voor jullie. <laughs> ja, corona is nou niet eens meer genoeg om, om, om een keer een podcast over te sladen. <laughs> er was zelfs een wielrenner die corona had en toch had de stoel gefietst. Oh ja, dan wilden, ze, wilden die anderen allemaal dat hij mondkapje op deed of zo. Dat, uh... <laughs> Nee, ik ja. dacht dat het idee van die wielredder was waarschijnlijk. Nee, als jullie nou allemaal een mondkapje opnoemen voor je eigen veiligheid. Dan, dan, dan fiets ik zonder mondkapje en fiets ik jullie allemaal voorbij. Kijk, hij zegt. en die kreeg bij voorbaat al. Uh, de schuld dat anderen daardoor een hartafval konden krijgen. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, die alternatieve verklaringen. dat, zit ook, dat hebben ze gewoon heel goed voor elkaar. Hè. Dat, uh, ja, het. Ze hebben gewoon die hele wereld van uh, de hele media circus en, science, en de, de hele de science. hebben ze. Zoals Fauci ooit zei: I am the science. <laughs> het is gewoon, <laughs> het is gewoon een, I own the science. Ik ben de science. <laughs> als er, ja, hij, hij had zoveel geld strooide die rond aan alle science. Dat, hij kon zelfs mensen gewoon van een wetenschappelijke uh, uh, bijeenkomst, waar, waar ze allemaal bij elkaar, een congres. Kon hij gewoon zeggen: die figuur mag niet komen. En dan had hij zoveel, zoveel financiële wiggle room van belastinggeld, dat, dat die figuur dan inderdaad gewoon overal geweerd werd van alle medische congressen. Zie dus uh, je, ja, helemaal uitgeschakeld. Ja. Ze hebben dat heel goed in hun handen. In de, uh, zij kunnen niet alleen uh, hun wetenschappers laten verklaren wat de science is maar ze kunnen ook uh, iedereen die zegt van uh, oh maar ik heb er een ander idee over, die wordt gewoon gelijk buiten de science geplaatst, wordt nog helemaal ex communiceerd, zoals in de Rooms-Katholieke Kerk vroeger ja, maar is het niet zo dat het gewoon gedocumenteerd is dat uh, een rijke mens uh, 150 jaar geleden al gewoon de hele medische wetenschap hebben opgekocht dat uh, de manier waarop zeg maar aan gezondheid wordt gewerkt, dat het een soort uh, uh, spelletje is van uh, noemde symptomen, dan geef ik het juiste chemische middeltje. Dat, dat, dat vraag-en-antwoordspel, dat, dat is toch gewoon gekocht? Ik, ik dacht ja, de vraag het, is wanneer, wanneer dat begonnen is, inderdaad. Uh, sommigen zeggen dat het bij Rockefeller al begonnen is. Ja, precies. Maar, uh, maar, uh, maar bij, in dat boek van RfK Jr. over de real Fauci, of de uh, yeah, real Anthony Fauci, geloof ik, die, uh, die die laat gewoon heel die geldstromen zien van oké, okay, hij komt hij, hij heeft de, dit instituut bepaalt uw geldstroom van, dit, dit, dit en dit. En daarmee heeft hij zoveel van de geldstroom in handen. Dat als jij daar buiten treedt, dan zijn al je fondsen gelijk afgesloten. En dat is gebeurd ja, met dan. deze, deze, deze personen. Daar hoef je niet terug voor te gaan naar Rockefeller. Maar uh, ja, het is, uh, het is al uh, ja, het is gewoon bekend. Je, ik, ik ben ook wel, uh, ik ga in zoveel wel mee dat ik best wil toegeven dat ook bepaalde chemische middelen gewoon bepaalde symptomen bestrijden. Ja, dus als jij bepaalde symptomen vertoont, dan kun je in plaats van een onliggende oorzaak te kijken, kun je soms ook gewoon redelijk vertrouwd bepaalde chemicaliën slikken het is niet zo dat elke chemicaliën, chemische oplossing meteen jou de nek omdraait maar um, dat hele stuk waarbij je, zeg maar meestal zijn het uh, uitingen van iets in je lichaam hè. je lichaam is vaak uh, de best genezende factor in jouw uh, herstel en het is heel vaak zo dat je de ruimte moet krijgen om dat uh, te laten werken en als je die onderliggende oorzaak van jouw symptomen niet wegneemt, nou dan kun je inderdaad de rest van je leven chemicaliën blijven consumeren om die symptomen te bestrijden. En dat is een heel goed businessmodel. Ja, het, het, uh, het punt is een beetje dat heel veel van die dingen, dat is symptoombestrijding, dus bijvoorbeeld bij uh, cholesterol. Als jij je vaatstelsel achteruit gaat en ze meten je cholesterol en dat is uh, slecht, dan hebben ze van die middels, van die... Uh, uh, middelen die. Uh, LDL-statins uh, of zo. Die, die brengen je cholesterol omlaag. Maar als cholesterol alleen maar een symptoom is. Wat, waarbij je lichaam probeert. nog enigszins de schade te beperken. door uh, wat meer vet aan te maken. om, om eigenlijk die, uh, die, die aderen te, te, te stoppen. dat ze niet gaan lekken of zo. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar dat is de laatste verklaring die je dan aan, da daarover hoort. Dat, dat cholesterol is een manier van het lichaam. Om nog enigszins de schade te beperken. En, maar het valt wel samen met een schade aan je lichaam. Dus dat betekent dat als, uh, dat, dus dat, dat gecorreleerd is. De cholesterol en, en hart en vaatziekten. Dus wat, wat die medici dan zeggen. van Oh, dus is het een oorzaak-gevolgrelatie. Dus gaan we een medicijn bedenken om cholesterol te bestrijden. En dan... Uh, Strijden hart- en vaatziekten. Maar dat is helemaal niet zo. Want dat is eigenlijk... Ja. Uh, dat is net zoiets als... Uh, we gaan overal alle pleisters afrukken... want pleisters zijn gecorreleerd... veroorzaken wonden of zo. Maar dat is, het is niet zo. Ja. De wonden veroorzaken pleisters. En pleister veroorzaken geen wonden. Nee, dat is een goed punt wat je zegt. Ik denk dat dat ook iets is wat zowel met voeding... als met medische wetenschap... helemaal verdwijnt in de grote fontein... van misinformatie. En wat vind ik dan... als uh, normale mens... word je enorm gepoest om door al die shit heen te schop, schop, schoffelen en dat vind ik dat is ook een kwalijk aspect daarvan en dat is op zich ook te begrijpen er zijn zoveel belangenverstrengelingen in die wereld maar dat uh, ja, wat je omschrijft, dat is wat ik ook met voedsel heb meegemaakt. En ook met medische wetenschap. En het is voor Volk mensen ja. heel moeilijk om, uh, om oorzaak-gevolg uit elkaar te halen. Want ja, ja. Het, dat, je kunt geen oorzaak-gevolg zien. Maar het lijkt vaak wel op dat je dat kan zien. Van, oh, het ene gebeurt en het andere gebeurt. Dus het ene ja. veroorzaakt het andere. Maar dat wil, dat, het andere kan ook het ene veroorzaken. Of er kan iets anders zijn dat beide veroorzaakt. Maar het lijkt, er, ja. het lijkt echt alsof je oorzaak-gevolg kan zien. Terwijl je dat gewoon niet objectief kan waarnemen, zoals wetenschappelijk is het heel moeilijk om te Klopt. bepalen als je twee dingen hebt die samen gaan, uh, wat nou wat Klopt. veroorzaakt. Klopt, ja de valse positives en de valse negatiefs. Je moet, moet een controle experiment doen ja. dan, waarbij je, waarbij je zegt nemen een populatie, de helft die dwingen we sigaretten te roken, de helft dwingen we geen sigaretten te roken en dan gaan we kijken wat het verschil is. En dat wordt bijna nooit gedaan, omdat dat altijd onethisch is, zo'n zo experiment. Dus ja, een beetje, je kan niet zeggen van, we gaan de helft van de kinderen vaccineren... en de helft van, de, uh, van een doelgroep en de helft niet. En we gaan, van tevoren mogen die ouders ook niet weten of hun kinderen gevaccineerd gaan worden of niet. Dus die moeten zich aanmelden voor zo'n test zonder te weten in welke groep ze worden ingedeeld. Dan moet dat random gedaan worden. En dan heb je een groep gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen. En dan kan je zien of het ene autisme hoger is dan die andere. Dat gaan ze nooit doen. Nu. Ja, ja nou wel als je mensen de geld voor geeft. Uh, ja, nou dat, dat, dan, dan dat doe je, je ook wel weer, een he? beetje weer een selectie. Het, zou, het is wel beter, inderdaad. Dat. Maar je doet wel een beetje een selectie van mensen die geld nodig hebben om, uh, uh, en, uh, zeg maar, die hun bereid zijn hun kinderen onder de bus te gooien voor geld. Uh. Dat is natuurlijk ook weer een speciale groep. Maar je zou wel, nee, wel beter een onderscheid kunnen maken. Nu, dan. nu heb je gewoon mensen die gewoon al uh, van tevoren in een uh, vaccin worden gevoeld. Uh, gelokt uh, of gepraat. En, ja, en als je, als je het zelfselectie geld... gaat doen, van uh, we willen zoveel mensen die uh, besloten hebben kinderen vaccineren en zoveel kinderen die dat besloten hebben niet te doen, dan heb je al een onderscheid op een heleboel andere factoren. Die, die ouders zijn al ja. radicaal verschillend, die twee groepen ouders. Dus daarom ja. mag je ze niet zelf uh, of mag je niet selecteren uit een groep die, dat al zelf, die daar zelf voor gekozen heeft. Want uh, die ja. kinderen van, van die ouders die zich niet, laten, hun kinderen niet willen vaccineren, die eten waarschijnlijk ook heel anders. Die hebben een heel ander familieleven. Er dus zijn weet ik niet hoeveel dingen anders aan hem. Dus dat ja, is, uh, tenzij is ze niet van tevoren verteld of ze we wel geen prikje krijgen. Je hebt bijvoorbeeld ook ja. met mensen die roken. He, de, roken. Nou. de keuze om wel of niet... Verslaafd te zijn aan sigaretten. is al een vorm van preselectie. En er zijn ja? gewoon andere. En niet, het is niet 100%, het is niet 100 of niet zwart-wit. Er zijn gewoon andere factoren die bijdragen. Het aan zou zelfs kunnen zijn dat mensen. die, die pre-cancerous zijn, zeg maar, die. die, die al, uh, al iets mis hebben waardoor ze kanker zullen krijgen. Dat die. Dat die eerder sigaretten gaan roken, omdat ze daardoor een soort opluchting ervaren. En dan ga je concluderen dat die sigaretten de zaak veroorzaken, terwijl uh, uiteindelijk is het de longkakker die de sigaretten veroorzaakt. Dat ik, dan, uh, wil ik niet zeggen dat ik er ook doen. een goed idee vind. Hoor. Even nee, nee. nee is ook een nee, enorme maar, verspilling. Maar je ja. kunt het wetenschappelijk gezien niet uitsluiten. Nee, maar dat wil ik inderdaad eens zeggen. Het is heel moeilijk om een goede blind trial te krijgen. Zeker met dit soort onderwerpen. Dat gebeurt eigenlijk gewoon niet. Er is een onderzoek geweest en van de Leidse universiteit, geloof ik. En daardoor met andere samenwerking met andere universiteiten. En toen bleek dat um, een, een steden waar veel smok was, leefden rokers langer. Uh, ja, en het was andersom dan zeg maar, in, uh, waar geen smok was. But, hmm. de, zeg maar de schadelijke stoffen van die sigaret, die beschermden weer tegen nog schadelijkere smok. <lacht> ja. Er bleek dat in Mexico City ja. en in uh, Milaan bijvoorbeeld, daar leefde... een teer, teerglijbaantje in je longen. <laughs> ja, daar leefden de rokers dan langer dan niet-rokers. Grappig. Ja. grappig. Maar ja, dat Ik weet dat waar is, maar het klinkt heel grappig. Ja, het is onderzocht. Twintig jaar geleden of zo, maar toen Hans was, die, uh, die hoorde daarvan. En uh, ja, die heeft toen de, de stekker eruit getrokken. Of toen de toen tijd de minister van Volksgezondheid, de ex-roker... Die, uh, ja, die was niet zo blij met dat uh, onderzoek. Die heeft toen... Uh, dat, uh, ja, voordat het afgerond was, heeft hij de stekker eruit getrokken. de subsidie getrokken, zeg maar. Dus daardoor konden ze niet afronden. Ja. Yes, maar, volgende. Ja, we gaan naar de Pride toe, want uh, die duurt niet lang genoeg. Het is natuurlijk uh, heel goed voor de klimaatverandering en zo, om um, dat tegen te gaan. Gewoon een maand lang uh, Pride uh, in Amsterdam. Ik denk dat het gewoon een voltijdsbaan baan wordt voor homo's om gewoon altijd in... Uh in een regenboogstring over de, over de kanalen in Amsterdam te varen. Uh, ik denk dat een maand nog maar het begin is. Ik denk dat we minimaal uh, naar de hele zomer toe kunnen. Vier maanden of zo. Ja, en, uh, nee. Ik denk dat ze dan moeten betaald worden met belastinggeld daarvoor. Ja, ja. En uh, ja, ik denk dat de homotolerantie enorm gaat toenemen daardoor. Dat, uh, ik denk dat mensen echt denken van, hé, uh, hey, waarom... Waarom ga ik eigenlijk elke dag naar mijn werk toe om geld te verdienen, zodat zij in een string op de kanaal uh, grachten kunnen rondvaren, zo. in, uh, de hele ja, zomer. Dat is iets uh, wat helemaal los is gekoppeld van de oorspronkelijke doelgroep. Is zeg maar priid, net zoiets als voetbalhooligans. En er gaan gewoon mensen, jonge mensen naar voetbalstadion, heel veel gaan om een wedstrijd te kijken met hun gezin soms zelfs en dan weer naar huis te gaan. Maar er gaat ook een groepje heen om extra veel plezier te maken. Is dat niet het, bij dit ook zo? Dat gewoon, nou ja, de, hoe dat ook, gewoon helemaal de, niet de, aan meedoen het, het, en het, het, gewoon zou... thuis zitten en Allemaal die, buiten blijven. staan langs de kant te kijken hoe de homen zich daar uitsloven. Het dat dat maakt wel dat, er net, dat, dat, dat er misschien een soort uh, schaarste komt. Dat er zeg maar ja. te weinig reedsvierders zijn om alle prijzen te vullen. <laughs> dat het... Uh, <laughs> Ja, dit, ik denk dat dit, dit, dit gaat een aantrekkende werking iedereen die gaat er een voltijds beroep van maken van, van Breit Hosser maar het blijft natuurlijk dat je dat gaat nou daar 700.000 euro per jaar uh, van 250.000 het wordt gewoon ongeveer drie keer zoveel geld gaat de Am Amsterdamse uh, gemeente daaraan uitgeven Dus um, ja, en, en het raar is hier zie je ook weer wat er, wat er standaard gebeurt bij de overheid dat dat ze meten dat de homotolerantie terugloopt. Ja. En wat ze dan doen, is meer geld uittrekken voor de pride. En, en dat is juist de oorzaak, denk ik, dat in-your-face gedoe. Ja. Nee, nee het die terugloopt. correlatie. Dus het, is het, heel als je daar nou meer geld in gaat dus, stoppen, uh, dan gaat het alleen maar erger worden. Bepaalde migratie en homotolerantie, daar is een mooie correlatie tussen. Dat, uh, dat heeft zeker met elkaar te maken maar als je die mensen dan nog in hun gezicht gaat wrijven dat ze mee moeten betalen terwijl ze op hun thuisbezorgd scooter centjes aan het verdienen zijn en zeggen elke, van elke nee, acht nee, euro's gaat er eentje wat naar de preid toe ik, dus. nee, ik ben het niet oneens met maar ik zat even te denken, is dat een stichting? is dat, stichting, is dat een preid? want als het een stichting is heeft het ook openbare boeken het zou me niet verbazen als daar gewoon twee of drie mensen met een slaag van een ton in de boeken staan dat oh, vind ik ook, dat is je, mooi ja, ja dat, hebben we dat hier die Leeuwarden gewoon ook nou hebben. twee ton krijgen, maar dat er voor de rest uh, niet meer geld... Maar, maar ja, dan nee, dat nog. Dat, volgens mij mag het... niet. dat niet. Volgens mij is, is, dat, is twee ton niet boven de, die norm die ze hebben gesteld. Ja, voor wat uh, zo'n bestu bestuursleden voor zo'n stichting mogen krijgen. Doet nou, er niet ja, toe. die kunnen ze ook wel met de inflatie mee hebben. Uh, ik wel. zei het in 2013 al, nou, toen waren ze bezig met Leeuwarden de culturele hoofdstad te maken. Toen zei ik al, van, ja, dat wordt heel veel geld harken voor die En Het wordt dan zeg maar echt een... Een, een, een uitgedoogde boterham van echte kunstenaars. Dus het laatste Floriade, allemaal... sorry, sorry. Ja, er zijn dus wel genoeg dingen geweest waarbij kunstenaars gewoon eh, niks betaald kregen of nauwelijks iets betaald kregen. Toen dus ben ik eens naar die stichting gegaan. Er zitten inderdaad twee PVDA's en, en een ching. of andere gast. Ja, die zitten alle drie een ton te verdienen. Ja, oh, oh, oh. ja, ja nee. dat, dat weet je inderdaad. Waarschijnlijk hebben ze nog Kijk. andere snabbels erbij, hè? Ja. Uh, er staat alleen dat er wethouder Touria Meli Meliana ga, van de evenementen die gaat uh, meer, meer geld eraan uitgeven van uh, Am Amsterdammers hun belastinggeld. Uh, ja, uh, maar er staat op, niet of het naar een stichting gaat. Of zo. Dat moeten we achterhalen. nou gaan gewoon even die boek heen kijken. Dus ik, ze hebben een pride weet... ze hebben een pridebeleid. Ja. Ja, prima. Ik weet zeker dat het gewoon een geldstroom is. Die gaat naar of GroenLinks of PvdA. Die linkse partijen zijn daar het beste in. Kijk, ze hoeven alleen maar even te babbelen. En voor de prijs van een paar keer goed virtual signalen, kunnen ze gewoon heel veel van die tonverdieners onder de deken schuiven. Dat is ik kan echt jou helpen, Klaas. Ik kan jou helpen. Ik, <laughs> ja? De organisatie van de eerste week ging naar het nieuwe Queer Amsterdam. De tweede ja. week inclusief naar Stichting Pride Amsterdam. Dus, uh... Kijk, Stichting Pride Amsterdam. Nou, ik ben nu al nog aan het lopen, maar ik zal... Uh, ik ga dat doen. straks even opzoeken. Ik weet mm -hmm. zeker dat die gewoon een boek online hebben staan. Gewoon een jaarbegroting. En er staat van salaris. Gewoon drie personeelsleden. Mm -hmm. Salaris post drie ton. <laughs> maar ik, ik heb het gevoel dat ze dit door de gemeenteraad heen jassen. Met het argument yeah. van het is goed voor het toerisme. Ja, Want de, wel, de ja. eerste. Die, die ene week dat we dat doen. Dat is al zoveel geld. En dan doen we het maal vier of zo. Ja. En dan verwachten ze dat bedrag terug. Maar ja dan zie je gewoon van ja. Nee. Nee, dus inderdaad ook als je, als je een stierengevecht hebt Dan komen er toeristen op af in Pamplona of zo. Maar als jij dan elke week Een stierengevecht hebt Dan ja. is het niet zo dat je Een uh, hele maand keer zoveel uh, toeristen krijgt Nee Mooi. Nee. Dus, nou, ja. En de vrije markt zou dat doorhebben En daarom heeft de vrije markt ook Want anders zouden ondernemers bij elkaar komen Om dat geld bij elkaar te leggen Om dat te organiseren en dan uh, omdat ze uh, uh, verwachten dat er vier keer zoveel toeristen komen als je vier keer zoveel events hebt maar ondernemers die met hun eigen geld aan de slag zijn, die hebben door dat dat niet uh, zo schaalt, dus die doen dat niet en daarom komt al dat subsidie bij kijken precies en daarom hebben we ook maar één keer per jaar in de klas en niet iedere dag <laughs> ja, ja precies ja. het is niet zo dat er, dat er een enorme cadeautjesmarkt zou komen dan. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, want dan moet mensen wacht van betalen Hmm. dus gewoon je hypotheek, je energie en verzekeringen... alle verplichte uitgaven die je hebt gedaan... Dan, wie heeft er dan tegenwoordig nog geld over? En misschien een oudere generatie... die, niet, uh, die uh, nog een hypotheek heeft van 200 euro per maand. Ja, dat maar, kan uh, ik me ook niet voorstellen. Ik heb wel eens een collega die zegt... Hey, uh, Peter, we horen bij de 1%. Van je, je normale salaris heb je niks over aan het eind van de band. Dus er, ja. Sterker nog, je komt eigenlijk elk maand tekort. Wij, wij horen bij de 1% topdonateurs... Ik heb wel eens uh, de behoefte om gewoon ergens naartoe te lopen en gewoon zo naar zo'n pride of uh, iets anders en gewoon mij voor te doen als een grote donateur. van ja, ik, don ik doneer uh, jaarlijks meer dan 10.000 euro aan dit soort dingen. Wil ik een <laughs> gratis service krijgen? Ja. Mm -hmm. ja, nou ja, want dat ben je. Jij bent uh, als je in Nederland zeg maar hard werkt 40 uur per week, je hebt je opgewerkt naar een goede baan, betaal je enorm veel belasting. Maar ieder, al die andere mensen zitten zich op de borst te kloppen. Zitten in Zitten Die lengste politici in Amsterdam zitten zelf op de borst te kloppen. Terwijl jij ervoor hebt gewerkt. Ja, dat is <laughs> ook wel ben... natuurlijk. Dat andermans geld weggeven. Dat is gezien als... Uh, als, als, als wij, zijn, wij hebben een gevoel. Wij, wij, wij, hebben, wij hebben een warm hart. En, ja. en, en als jij je eigen geld wil behouden, ben je gierig. Dat is eigenlijk ja, het uh, wat stomme Sobel altijd zegt. Ja, precies. Ja, helemaal eens. Die mensen zouden zich moeten schamen. Het zou beschamend moeten zijn om dit soort bedragen uit te geven. Zo van, ja, van anderen. We weten dat andere mensen hier hard voor hebben gewerkt. En we hebben, ja, ze hebben hier geen stem in gehad. Geen directe stem in deze besteding. Maar toch hebben we besloten om dit te doen. Dus we hopen met jullie goed te vinden dat... Het is een hetero's dat, Ja, nee, maar het is, een Kijk, In principe zou je nog kunnen zeggen... als er genoeg mensen zijn die er wat aan hebben dat het equivalent van geld dat erin gaat overeenkomt met het aantal mensen wat het positief gezind is en dus dan zou je eigenlijk kunnen zeggen als het ook natuurlijk had kunnen bestaan is het misschien nog niet eens het grootste kwaad maar dat is altijd maar moeilijk vast te stellen met dit soort dingen maar we hebben hier een ambtenaar die uh, ja, heel, heel goed doorheeft van uh, hoe het in elkaar zit <laughs> en daar ook naar handelde ah de vuist na zijn ongeveer 6,5 ton uh, verduisterd ja, want er stond vuist achter, toch? Anders komen de vuisten. Ja, anders gaf de... Ja, de vriend schuld. Die hebben een hele leuke relatie. Want zij zei oh. de schuld te geven aan haar vriend. En die vriend, die ah. was... ja, ik had geen idee. dat was gewoon uh, een rijke ouders <laughs> wat. Oh, dat... want ik wist niet wat op. Het is heel naargeestig. Dat waren de vuisten. Ja, met... maar ja, goed. Het is... Um... Het is Ja, ze, ze, ze oh, is betrapt, maar ze geeft de vriend de schuld, weet je wel. Oh, <laughs> Nou ja, het is, eh, maar het ja, leuke is, als je iemand het artikel maar even goed doorleest, want er zitten heel veel pareltjes in. Want ze was dus slaag ja. al vanwege het die had in de kas, bij de gemeente Den Haag. En toen is ze naar de, kon ze bij de gemeente Utrecht gewoon weer aan de slag. En Aha. deze was hetzelfde. Wordt wel apart ja. is, dat er staat hier. U deed gewoon een graai uit de kluis, vroeg de rechter. Uh, ja, klopt, was het antwoord van de vrouw. Het geld wat ze meenemde ging simpelweg in haar handtas mee naar buiten. Ze werd nooit gecontroleerd als ze wegging, ze vertelde ze donderdag in de rechtbank. Dus, dus er ligt daar er ergens een, een, uh, een kluit met contant geld ofzo. Ja, klopt, het ging om het wisselgeld. Ze ging over het wisselgeld van mensen die contant betaalden. Mm. Ja. Dus je die, die had die rolletjes met 50 cent. Ja, zeg maar. ja nee, een paar van in de tas. En dan is het wel een aardige klus om uh, om 640.000 mee te nemen Ja, dat gaat over een aantal jaren okay. nee maar moet je nagaan als jij een bedrijf bent wat ook maar enigszins een soort omzet draait dan moet je je helemaal daar doorlichten dan begin je echt... binnen een dag achter ben je gewoon bedrijf natuurlijk <laughs> ja, je hebt toch ja, al met dubbelboek uh... houden dat, dat, kan gewoon niet, dat kan gewoon niet gebeuren <laughs> nee. nou, dat, is hier zo, dat is echt je zo werk, waar dan inderdaad iemand in de ja. kast graaide en binnen een dag dan hebben ze camera's ja, en dan weten ze ook meteen wie het is. En de volgende dag moet je op gesprek komen. De bestelling is tegen van 222.000 euro van dat die rolletjes contant geldt in april 2020 naar 147.000 euro in oktober. Ze dus van 22 naar 147.000 euro. Ja, Niemand heeft al... iets door. <laughs> Hoe gaat het, Sarantos? <laughs> Belachelijk. De nou, boelnaar liep ze helemaal scheef. <laughs> en vooral briefjes denk, van 50 die niet eens in de betaalzuil pasten. Dus, dus, dus, dus gaat daar helemaal niet op wisselveld. Ik ja, zou ja. zeggen: in die organisatie is zij de laatste die het wordt ontslagen. Ja, Ik er denk zijn dat toch ook dit, verhalen dit, bekend van die, van die uh, uh, ambtenaren die gewoon al jaren ergens anders werkten. Ja. als een dubbele baan en die gewoon nog Juist. op een loonlijst stonden. Ja, ja, ja. ja dit, dit soort signalen geven gewoon aan dat er echt een heel grote groep mensen is die gewoon moeten worden ontslagen zonder wachtgeld of zonder whatever kunnen maar gewoon die allemaal staande voet weg de, de Nee, maar dit, dat is, maar dit is het schandaligste van dit soort dingen het schandaligste is dat zij okay, ik, ik vind niet dat zij straf moet ontlopen laten we wel wezen, ze is gewoon fout maar, maar, maar de, dit de impliceert de, zoveel incompetentie organisatie hier in ja in Noord, ja, maar ik werd ze betrapt op het vervalsen van paspoorten ja het werd veroordeeld voor vier maanden stel. Ik ze een beroepsverbod van twee jaar. Maar uh, ja, je kan dus gewoon naar een andere gemeente gaan. Daar weer uh, vrolijk hadden. Ook de ex-vriend van D staat terecht. Voor het wis was van het hele bedrag. Deze Albert B zou volgens D haar met geweld hebben gedwongen tot het steden van het geld. Als ik niet deed, kwamen de vuisters over de Dus dat is, dat is het... Uh... luisterstuk van dit verhaal. Ah, het... Ja, je zou kunnen zeggen, je kan een relatie uitmaken natuurlijk. Als, als uh, een ander begint te slaan. Nee, ik bedoelde meer van, ik, ik, toen ik die titel las, wist ik niet precies wat de vuist, ik had meer zoiets van uh, echt georganiseerde misdaad ofzo, of gewoon... Mijn fantasie ging meer die kant op. En dat het gewoon een soort huiselijk gemeld ja, is. is. Een dat soort eigen Tina Turner. Die man die zei van. Uh, ja, ik weet niet. Ik dacht dat ze een rijke familie had. En, uh, ik kreeg altijd ja. geld dure cadeaus. En luxe auto's. Dat is wel knap. Dat je met contant geld toch luxe auto's kan krijgen. Ja, dat is heel ja. makkelijk. Nou, maar, ja, als je naar de grote dealer gaat. En je zegt ik wil contant een auto kopen. Dan, dan zeggen ze in principe dan zeggen ze gewoon uh, nee. Ja, dan moet je naar een tweede handers die Ja een Turkse duur. Ja. Nee, maar de, um, hoe dat, die, uh, de, de, zij zat natuurlijk een beetje onderaan de ladder qua corruptie, weet je wel, Van, als je naar boven gaat, bij de gemeente Utrecht vooral. Dan... Nou, zij ze heeft er echt voor moeten werken. Zij <laughs> ja, heeft er echt voor moeten werken. ja. <laughs> maar je je, je hadden dacht ik jaren geleden die, uh, die zat, het gemeenteraadslid. Wat gewoon, uh, die, zat, die had een, uh, nog een nevenfunctie uh, bij de daklozenkrant. krant. En die gebruikte die oh. creditcard gewoon in de, om in de kroeg te gaan zuipen. En die had toen 40.000 uh, euro doorheen gejast met de, met de creditcard ja. van de, de dakloze krant. Oh. En die werd nog helemaal verdedigd door de PvdA. En zo. Oh ja, dat was, dat was Utrecht, hè? Was dat? Ja, ook Utrecht, ja, je had die nog die twee, uh, dat hebben we ook wel een keer. Je had een pornobedrijfje en die gebruikte gewoon de e-mailadressen van de gemeente voor hun uh, pornoactiviteiten. Ah, maar dat zijn, <laughs> mensen zijn toch niet uh, gelijk gemaakt, hoor? Ik heb ook wel die tijd vroeger dat ik uitging, dan heb ik ook wel eens iemands kaart gevonden. Je had dan van die discos, dan moest je een kaart. Dan moest je aan het eind van de avond moest je afrekenen. Nou, dan heb ik ook wel eens iemand anders een kaart tegengevonden. Die heb ik gewoon eerlijk teruggegeven. Ja, In plaats dat ben van ik ook. zuip maar... op de kaart. Het, het is, uh, ja, maar de kennelijk. Suipen op heb die niet kaart en een lekker Nou, Ik heb deze gevonden. Ja. Uh. Nee, precies. Dat kun je dan doen. En ik heb ook mensen gezien die dat dan deden. En dan wel uh, niet met mijn instemming. Maar dan denk ik dat ze, op dat soort manieren gaat het al mis. En dat kunnen ze dan niet eens eruit filteren. Dus dan, uh, ja, dan, uh, het is gewoon een soort failliet. Ik denk dat het deels toont dit gewoon het failliet van openbaar bestuur aan. Ah, ik denk en dat deels... dit is gewoon hoe de overheid werkt. Het is gewoon... Nee, precies. En, het en deels geeft het Polen en, en dan heb je een club die daar bovenop springt om te graaien. En, uh, ja. ja. Dammie. Er zijn allemaal mensen verantwoordelijk voor onderdelen van deze stappen. Die moeten allemaal worden ontslagen. Dat die vrouw ook straf krijgt. Dat ik, ik vind het niet zielig van haar. Ik vind het gewoon dat zijn crimineel. Het systeem werkt zo. Dat recht... al die mensen die, die daar lopen te Die worden eigenlijk gewoon het handje boven de hoofd gehouden. En je wordt eigenlijk pas gestraft. Als je gaat, gaat zeggen van. Dat hebben we ook wel eens een keer in de uitzending behandeld. Dan kwamen we een aantal berichten aan. Eh, waar ja. mensen veroordeeld werden voor uh, nou, fraude bij de overheid. En ze werden ja, juist ja, straks ja, ja. omdat ze zeiden van ja, maar dat was normaal hier. Dat had je dan ja, niet over zeggen en daarom ben je gestraft. Nee, dat en, zou en wel dat zijn. Misschien is het achterliggende verhaal hier ja. dat het wel bekend was. Ja. dat er ook geen actie werd ondernomen totdat ze iets anders deed wat echt fout was ja. in hun wereld ja, ja, ja. <laughs> misschien dat dat, zo, dat, dat nog yes. niet aan het licht is gekomen, maar ze heeft een echte fout gemaakt, niet gewoon ja. tonnensterk dat was, dat was oké, okay. dat doet iedereen Daar wilde maar... ik daar <laughs> naartoe, ja, <laughs> ja geweldig nou, dat maakt het wel weer een veel interessanter verhaal we moeten de kijken van wat heeft zij gedaan, misschien wilde ze ja. metraals lid die pijp zo <laughs> ja, ja, ja dat ja. dat, dat de reden kunnen. is ja. Ja. Ze moest gewoon de liefde van haar hebben. Dat kan ook nog. Maar ja We ja, weten niet. het uh, er niet. Bij, denk ik. Tenminste, hebben jullie het helemaal doorgelezen ook? Nee, ik had alleen de titel gelezen. Maar ik vond wel deze het wel uit <laughs> Ik vond het geweldig. Ik vind het een beetje triest dat dat vuisten gewoon huiselijk geweld is. Ik had gehoopt dat dat wat spannender ja, zou zijn. Ja, dat kan ook nog. ja Het is wel leuk op op zich. De incompetentie die dan hè, niet in bredere zin wordt... Uh, ik vond het paard er... wel lekker, dat kan ook nog. Van een SM en, uh, een SM-relatie, hoor. Johan, je zit met je brein in een bepaalde richting op, laten we. Ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik, ik, ik, maar... Wil je het graag over seks hebben? <laughs> Heb je een pipebird nodig, Johan? Zit het zo nee, in je nee, hoofd? nee, nee, nee, ik probeer gewoon te schiften wat er aan de hand was. Maar uh, ja. we hebben nog een Italiaanse ambtenaar hier, die... Uh... <coughs> Even kijken, hoor. <laughs> Ja, dit is de Italië. Even kijken hoor. een Italiaanse ambtenaar die in uh, onderbroek uh, werktijds uh, afstempelde, die krijgt uh, tonnen mee. Ja. Die in onderbroek werktijd afstempelde, krijgt tonnen mee. Wat is dat nou? Een Italiaanse verkeersagent die in zijn onderbroek zijn werktijd had afgestempeld en was betrapt door de inspecteurs van de Guardia di Finanza. Nee, maar, ja, het die... uh, klokken denk ik. Ja, Is het onderbroek al afgestempeld? Dat betekent dat hij, dat, hij, uh, dat hij gewoon in zijn onderbroek thuis zat of zo en, uh, en, en niet aan het werk was? Nee, ja, ik denk met ze afstempelen, denk ik, dat ze bedoelen klokken, uitklokken. Ja. Hij was met we het onderbroek even naar het uh, bureau gegaan om uit te klokken. Nou, willen ze een schadevergoeding. Uh, nee, wacht even. De gemeente moet hem, moet hem nu 2027 ja. 270.000 euro net en netto holde 30.000 euro. Er moet wel belasting betaald worden. We hadden over schadeverroeding uitbetalen. En daarnaast 18 maanden salaris. Uh, omdat het hof hem toch in het gelijk gesteld had. En, en het werd het toonbeeld van iemand die de kantjes ervan af wil lopen. Dus de, de gemeente van San Remo had... Muruglia ...na openba openbaar maken van de foto's waarin hij niet bepaald... ...in werkkleding zijn werktijd stempelde... Er Ging inderdaad even de onderbroek naartoe, klik, boem en weer terug. Voor het gerecht gesleept. De misdaad waarvan de man werd beschuldigd was fraude tegen de staat als gevolg van verzuim op de werkplek en irregulier gebruik van de prikklok. En uh, die krijgt dus gewoon gelijk de rechter. <lacht> ja, het is wat. Ja, het is uh, rechts kan je gewoon kopen, geloof ik. Maar uh, ja. Nou ja, dat komen we later nog op terug, denk ik. Nou, zal het hier ook zo uh, geweest zijn? Uh? Ja, het zou kunnen. Ja, het raar is dat, dat, dat, ze, dat ze hun mensen zo zo op zien verdedigen, ondanks enorm wangedrag, dat, dat er een enorme aantrekkingskracht uitgaat van immorele mensen om daar te komen gaan werken. Immorele mensen die dit zien die zeggen, oh dat wil ik ook werken. Dus dan, dan komen er enorm veel ja, mensen met uh, dubieuze moraal naar de overheid toe. En dat, dat willen ze denk ik wel graag. Hè. Als je, als je een bedrijf hebt waarbij. Uh, waarbij uh, bij ons wordt het gelijk in de kiem gesmoord. als er wat. Uh, als er wat gefraudeerd wordt. dan trek je natuurlijk alleen maar. integere morele mensen aan. Dat is niet iets wat de overheid wil, denk ik. Nee. Kijk, oh, wat werd nog uit een stuk gezet? Uh, oh nee, dat is nog. Ja, nee, ik bedoel er een verhaal. Um, Kijk, okay, als het goed is gaan we zo meteen ook nog Yoshi krijgen. Hier. Nou, dat weet je niet. Hij is druk bezig met zijn huis. Hij zegt, huisje. Hij, hij zegt in het in de chat. Dus, uh, maar we uh, hebben hier nog een berichtje. Even kijken hoor. Uh, drie rechters zijn geschorst. Uh, na vrijlating van handlanger Boris Jos. Uh, nog Bolle, zeven, Jos. Bolle, Jos. Bolle Jos. Hij krijgt nog 7 ton mee. Ja, ja dus uh, het omstreden besluit om een groep vermeende handlangers van Jos Leidekkers, Bolle Jos, vrij te laten. dreigt in Turkije uit de man in een groot schandaal. Er is bewijs opgedoken dat er betrokken rechters zijn ongekocht. Oh. Ze zijn alle drie geschorst. Onder andere de zware van de broer van Bollios, de meest gezochte crimineel van Nederland, werden vrijgelaten. Ze zijn dit sindsdien spoorloos. <lacht> ja, dat, eh, dit is overigens in heel veel landen het geval. Ik weet in de Oekraïne ook. Uh, in de Oekraïne kan je ook gewoon. Uh, ja, mensen die zeggen dat ook gewoon vrij normaal. Zeggen, oh, als je de rechter wat geld geeft, dan, uh, dan is het allemaal zo geregeld. Uh. Dan is het zo gepiept. En. Uh, Hm. ja, ik denk dat het in Nederland nog wel wat minder is, maar oh nee eh, ja, ik weet het niet helemaal zeker er uh, iemand naast mij is komen wonen die ook uit, uh, in het rechtelijk apparaat zit waarvan je afvraagt van hey, hoe kan jij een huis van ik uh, wil 2 miljoen betalen maar ja. uh, misschien heeft hij de erfenis gekregen. Uh, uh, rechters hebben ook steeds uh, ex, meer extra nodig om nog een beetje goed te kunnen leven <laughs> laat ze ook duur dus, uh, die willen ook een gezinswoning kopen en die denken van 3 huh, ton niet voldoende ja, ik ja, denk ook dat er straks een generatie aankomt die veel meer zoiets heeft van wat kan het schelen ik, heb, ik weet niet of dat zeker is maar mijn tienjarige pauze uit Nederland of iets minder, maar een, een meerjarige pauze uit Nederland ik heb het gevoel dat zeg maar de hardcoreheid van ambtenaren wel wat is afgenomen en niet in de zin van corruptie of incompetentie maar meer in de zin om echt ja, op de regeltjes te gaan ik heb het gevoel dat het allemaal wel wat uh, zachter kan dus dat inderdaad uh, Rechters omkopen. of gewoon uh, toch uh, je gang gaan. dat dat steeds gewoner kan gaan worden in Nederland. Ik denk dat, ook, dat het dus ook een cultuur die we importeren. Ik denk dat we daar ook uh, langzaam mee, aan mee moeten doen. Ja, kijk, we, van oudsher zijn we denk ik. Uh, ja, sommige vroeger noemden dat misschien Calvinistisch. maar waar een heel. Ja, zo'n land dat je. ik weet niet hoe je dat moet benoemen. maar een beetje zuur bijna. Dat je keurig en zo. En dat, dat, is wel echt, dat wordt wel echt uitgehaald, zeg maar. Rotestandse work ethic. Nou, ik denk inderdaad dat met het importeren inderdaad van uh, ja, buitenlanders. dat je inderdaad steeds meer uh, ja, hun, hun gewoontes ook krijgt. Want zij vinden het ook heel normaal. natuurlijk om. Uh, of, of in veel landen is het gewoon heel normaal om, om politie om te kopen. en rechters om te kopen en zo. En die rechters die, ja. die zijn ook steeds meer van dat soort uh, culturen. Dus die vinden het ook normaal om omgekocht te worden. Dus dat vindt zich vanzelf. op een gegeven moment. Zij Waarom zou het in Nederland niet normaal zijn? Nou, ik denk als je in Nederland bijvoorbeeld. Kijk, in, in Oekraïne is het gewoon. als jij aangehouden wordt door een agent. en die, die zit moeilijk te doen. dan, ja, dan stop je gewoon uh, 100 grief naar in je, in je paspoort. en dan is het geregeld. En ik denk in Nederland. dat jij nog niet gewoon een agent. kan omkopen. Misschien voor een heel hoog bedrag wel. Maar. Uh, ja, ik denk dat het in Nederland. allemaal wat, wat moeilijker is. Maar dat het wel die kant op gaat ook. Waarom niet? Ik denk dat jij het zelf nooit gedaan hebt. <laughs> nee, heb jij het wel eens gedaan? Of? Nee, maar ik, ik weet wel van anderen. Ja, en, en voor wat voor dingen dan? Nou ja, als, het, als je ze wat geld geeft dan inderdaad. Maar bij een aanhouding door de politie zeg maar. Het, het kan zelfs al, ik heb een keer gehad dat we met wildkassen. Dat ik een hele goede grap maakte, en toen had de agent, die moest hem lakken, en zei nou deze keer, en dan reed weer door. Snap je? En het was jouw hè. Ja, dat is in keer mij gebeurd, dan heb ik betaald met die grap. Nou ja, dat geloof ik dan wel, dat is natuurlijk een beetje, ja. Maar er zijn mensen die ook gewoon een tientje geven, en dan vinden ze het ook goed. Nou, ik heb er niet zo vaak van gehoord, ik weet niet, ik weet niet hoe... Hoe vaak dat gebeurt en hoe, ja... Ik ben er een keer onderuit gekomen met wildplassen. Toen zei ik, ik ben helemaal niet wild. Waar kom je? Hoe kom je erbij? Dat was in Nederland of... Uh... Dat was in Nederland. Ja, ja. Maar dat was met... Uh, toen hadden ze het glazen huis, hadden ze in Breda staan. En toen, uh, ja, toen had ik gewildplast om de hoek bij het glazen huis. Ja, maar ik heb wel eens een uitzending gehad. Ik heb toen van iemand, uh, ja... Die wat bekender is in de justitiële wereld. Je. Die had een keer verteld van ja, hoe het gaat. Hij zegt: Ja, de rechter. Die kun je gewoon, ja, hoe het, Nederland werkt is van de rechter. Die uh, heeft een vrouw en die doet iets met kunst. En die uh, doet een tentoonstelling. En dan kan je voor liefdadigheid kan je kunstwerk kopen. En dat, uh, in de stichting die, die, uh, die stichting die dan de liefdadigheid organiseert. daar zit weer een vriend van de rechter in en die, zit, die heeft dan die stichting en die heeft dan een ton uh, salaristel die niks hoeft te doen dus ja, zo koop je de rechter zeg maar om weet je wel <laughs> dat is hoe het in Nederland werkt maar goed, dit heb ja, ik allemaal recht... al gehoord van nee. iemand. Hè? Dus, uh, ja, maar, we, uh, volgens, volgens mij een beetje het verschil tussen Nederland en het buitenland is ik heb er ook al eens gehoord bijvoorbeeld van iemand die in, in China die zei van ja, uh, drankvergunning je betaalt hier gewoon wat geld aan de lokale agent en dan heb je een drankvergunning en in Nederland moet je wel degelijk bij de gemeente gaan en officieel een vergunning aanvragen. En, de, en betaal je... dan moet je weer die ambtenaren... Ja, je betaalt eigenlijk 25, 25 ambtenaren. Terwijl je anders alleen de politieagent en, en een paar collega's van hem betaalt. En, en dat, dat is ongeveer het verschil. En dat is wat ik het idee heb, dat het verschil is tussen Nederland. Uh, dat, dat, dat noemen ze ook corruptie in Nederland. Dus als jij, als jij direct iemand in de overheid betaalt in plaats van... Geld de overheid inschuift, die dan helemaal dat dan helemaal omhoog gaat en dat dan daar weer verdeeld wordt en omlaag gaat naar die agent. Ja, is diezelfde als, in Nederland dat je de, als je een vergunning wil hebben om dat proces te versnellen, moet je de ambtenaar paaien. Dan moet je netwerk reden. Dan ga je met Ja, en dat, daar is van alles mogelijk. Ja. Als je dat, maar ik denk als een restauranthouder. Ik weet niet hoe je of je dan een, de investering kan doen om een ambtenaar te paaien. Ik denk dat als jij, als jij. Um, uh, Ikea, bent dat je gewoon allerlei lobbyisten in kan huren, die uh, allerlei uh, uh, belastingambtenaren. Dat heet dan een adviesbureau, hè? Ja, een adviesbureau, inderdaad. Ja, ja, ja. En en dat, dat lukt denk ik wel. Maar ik denk als jij gewoon maar een, een restauranthoudertje bent, dat het heel moeilijk wordt. Tenzij je die persoonlijk die kwaliteiten hebt om heel goed relaties te maken en zo. Maar ja. dat het heel moeilijk is om. om en, en het loont niet om daar een lobbyist voor in te huren om dat voor elkaar te krijgen. Dat, dat is, daar is het weer niet groot genoeg voor. Ja, maar ik had ook een zin van vroeger die ik kende, die had een eigen bedrijfje. En die ging dus naar de, die, die, die, die uh, borrels op het gemeentehuis. Om te, ja, om te netwerken, zei ze dan. En zei ook een keertje, ja, ik heb er ook geen moeite mee dat, uh, om eventueel met een gemeenteraadslid uh, moeten slapen, in bed in te duiken, om een vergunning te krijgen. Wauw, ja, dan... Uh, ja. Dat, dat, dat had ze er voor ogen, weet je wel. Nou, ja, gaat dat. Ja, maar dan, dan heb je dus iemand die heeft uh, persoonlijke kwaliteiten om dit voor elkaar te krijgen. Ja, en uh, als jij gewoon een restaurantje begint dan... En, en ja, je hebt geen, dan, dan betaal je of het, of het licentiebedrag. Ja, en je, gaat niet, je gaat niet een lobbyist inhuren om dat te regelen of zo. Gratis eten in je restaurant, zo'n gemeenteraadslid, weet je wel? Ja, maar dan moet je toch al moet je nou een beetje kennen of zo, of je moet, ja, je moet je netwerken. Ja, daar moet je een hele goede netwerker zijn niet iedereen is dat natuurlijk. ik denk dat, ik denk dat je daarin ...in Oekraïne bijvoorbeeld meer van uit kan gaan... ...ondanks dat jij bijvoorbeeld een enorme nerd bent... ...die helemaal niet goed kan netwerken... ...dat als jij aangehouden wordt door de politie... ...en je fout je een honderd uh, 100 grievenaar... ...duizend grievenaar... In, in, ...in je paspoort... ...dat het allemaal wel in orde komt. En dan hoef je, hoef je niet... Ja, ja, ...je hoeft er niet genie voor te zijn... ...in netwerking... ...of in, in, in uh, psychologie... ...of in internet... Uh, ...in intermenselijke inter -menselijke relaties of zo. Je kan er gewoon op vertrouwen dat dat werkt... Maar Bijvoorbeeld in uh, dus, uh, Hilversum een baan heb je zo'n uh, weg, en, ja, ik weet niet of het nog steeds gebeurt, maar uh, vroeger toen we daar nog wel uh, op de fiets, zwangvree, scheurde wel eens een uh, ja, bijna dagelijkse Ferrari daar met een hele hoge snelheid, we hebben het echt over uh, meer dan 100 km per uur, en, uh, 200 km per uur of zo, scheurde daar gewoon een Ferrari langs. Dat is de, een van de directieleden van Nike in Hilversum, iedereen weet dat, en die komt er gewoon mee weg. Hmm. Weet je wel, want ja, die heeft dan ja, op een of andere manier de gemeenteraad in zijn zak zitten, weet je wel. Ja, maar dan heeft hij waarschijnlijk inderdaad al connecties of zo. Ja, heel veel wil Nike ook niet weg hebben, natuurlijk. Mm. Uh, ja. Maar die, die, als jij daar gaat scheuren op een hoge snelheid, dan... Uh, ja, ja het is niet je. zo dat iedereen een bankbiljet in zijn, in zijn paspoort kan vouwen en, uh, en daarmee weg kan komen. Ja, nee, die wordt niet eens aangehouden, weet je wel. Mm. Iedereen ik had wel een keer jongens, dus ik heb nog een leuk verhaaltje. Ik had uh, op een gegeven moment had ik een vriendinnetje in Venetië. Huh? En die was van adel. En die hadden hun eigen berg. En dat hele dorp werkte op die berg. En dat is één grote wijngaard. En die hadden hun eigen... Nou, dat heette geen champagne, maar hoe heet dat dan bij Venetië? In prosecco. Italia. Prosecco, die hadden hun eigen prosecco inderdaad. Uh, yeah. En toen, uh, die hadden dus een kasteel op die berg staan... En dan hadden ze allemaal sportwagens en motoren. En Toen had ik op een gegeven moment zo'n crossmotor. Ik zeg: mag ik daar niet even een stukje op rijden? Ja, ga maar even rijden. En toen werd ik dus aangehouden door de politie. En toen vroegen ze van, uh, waar, waar is je rijbewijs? Toen zei ik, ja, die heb ik daar boven in het kasteel uh, laten liggen. Maar ik had helemaal geen rijbewijs. Maar ik hoefde alleen maar naar de kasteel te wijzen. En toen zei ze, oh nee, joh, dat maakt allemaal niet uit. Joh. Dat maakt niet uit. <lacht> Uh, ja. Kijk jongens, ik blijf niet al te lang vandaag Want het is uh, op dit moment speelt hier de held van het dorp uh, In het Servische Basketbalteam tegen de Verenigde Staten okay. die, die, is de, die is al een paar keer uh, uh, Most Valuable Player Van de NBA uh, benoemd Die verdient per jaar 250 miljoen euro Met basketballen Om met <laughs> een balletje gooien ja Dat is meer dan hier het hele dorp bij elkaar verdient. Ik denk dat hij meer dan heel de provincie verdient, bekant. Maar goed. Ik vind dat gewoon... Wat is dus, uh, de hele, hele landomzet? Nou. Ja, ik, ik moet uit mijn sociale... Om mijn sociale verplichting niet te voldoen. Want het is morgen het gesprek van de dag. Moet ik die wedstrijd even kijken. En daar komt nog bij dat mijn computer staat nog niet aan. Dus je ziet het. Ik zit nou op telefoon te kletsen. En uh, ik doe het of goed of niet. Maar... Kijk, ik wilde jullie even mijn nieuwe huissleutel laten zien, jongens. Je ja, zie je wij hem? zien het, maar de, de rest niet. Nee? Oh, zo. Nee, nee, jij nee, bent niet in beeld. Oh, oké, oh, oké. Okay, okay. Nou goed, ik heb een, uh, een huissleutel van een echte oude boerderij, laat ik zien. Echt gefeliciteerd, uh, Proost. Ja, ik zit er nou ja, zei, in. En... Mooie prestatie, uh, Oshie. Ja, hoe voelt dat de... nou? Hoe voelt dat nou? Hoe voelt weet... dat nou? Ja, ja, het voelt nog een beetje onwerkelijk. Ik wil eerst ook uh, dat nog, ik moet nog de overdragsbelasting betalen. Ik heb zoiets van: als ik hier mijn verjaardag heb gevierd op 29 september, dan is het pas echt. En tot die tijd verwacht ik nog steeds dat ze mij hier komen arresteren voor uh, <laughs> weet ik veel wat. Het is toch lekker, je loopt je huis uit en dan heb je zo'n zo water voor de deur en uh, een kippen. Ja, ik, pomp, ik pomp hier mijn eigen water, hè? Dus Geweldig, ben... man jij ja. Ja, bent helemaal klaar voor, de, voor Armageddon. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat komt binnenkort uh, voor de volgende uitzending. Ik denk dat ik er volgende week wel weer bij ben. Dan is alles uitgepakt, ben ik helemaal klaar. Uh, maar dan maak ik nog even een uh, filmpje om daarover te spreken, inderdaad. En uh, het wordt mijn uh, hashtag, ik doe niet meer mee. En jullie kunnen allemaal de pot op. Want uh, ik heb het tien jaar geprobeerd met de E-gulden. En niemand die uh, ja, jij... de noodzaak... De noodzaak ervan inziet. Dus nou ja, ik ben nou blij dat ik inderdaad... Uh, ik heb 1600 vierkante meter land om uh, tomaten te gaan kweken. Dus ze maken mij niet meer gek. En druiven, ga ik je eigen wijn doen? Nee, druiven niet. Want dat is niet zo'n goede plek voor druiven. Maar ja, ik moet het allemaal nog maar zien uh, wat het precies gaat worden. Maar ik begin in ieder geval nou met niks. Ik ben ook nog wel een week bezig om het een beetje goed bewoonbaar te krijgen. maar uh... ja. Ja, het is wel leuk wakker worden. Ja, het is wel leuk. Adem. En met de E-gulders betaald, hè? Ja, ja, Mooi ja, ja. Mooi. Mooi even égulden, e oké. Okay. Ja, wat de staat de E-gulden e nou? Ja, die is ook al flink gekregen. Ik ben uh, ik, ik, omhoog, ik, toch? Ik zeg het al een, uh, een, een hele tijd, maar er is iemand. En die uh, snapt dus niet hoe dat die mensen in e gulders wat hij er allemaal mee kan doen. En die wil er geen huis van kopen, maar uh, alleen maar bitcoins. Maar op het moment staat de e gulden in bitcoin bijna op zijn all-time low. En er worden per dag nog steeds 5000 e-guldes verkocht ongeveer. Per dag? Per dag, ja per dag. Dus dat is ongeveer 1000 euro per dag die er uh, verkocht worden. En ja, dat kun je in de blockchain vrij eenvoudig terugvinden hoeveel dat er nog te gaan zijn. Dus ja, laat ze maar gedumpt worden. En er wordt gewoon uh, elke dag komt er een bitcoin cent uh, weer bij staan ongeveer. Dus uh, ja. er is ook iemand die ze koopt hè, op die prijs. Ik denk dat het op het moment ongeveer 15 eurocent zal zijn. Maar het, is, het is, uh, flink, uh, staat flink onder de verkoopdruk. Dus het is, wat dat betreft, ik blijf het zeggen, op deze koers is het gewoon echt... Uh, ja, je, je, als je ze koopt... Dan is de prijs al gauw 20% duurder. als deze verkoopt. Dus, uh... Maar er is iemand aan wie jij je EFL's uh, verkocht hebt. Die, uh, die zit op dit verliezen. Of, uh... Nee, want die heeft ze meteen teruggedoneerd aan mij. Want die wilde, gewoon de, die wilde eigenlijk niet uh, in de speculatie van EFL. maar hij wilde wel dat ik dit huis kon kopen. Ja, Oké. Okay. Dus maar de, de, de manier waarop ik dit heb opgezet is. jij kon dus. Uh, van mij EFL's kopen en dan ging ik dat geld gebruiken voor dat huis. Maar als je het volledig wilde doneren, dan kon je die EFL's ook weer terug doneren aan mij. Want ik accepteerde alleen EFL's voor dit huis. Dus op die manier heb ik... Uh, er was dan uh, de LP die, uh, die allemaal de e enkel kreeg. En uh, die dat allemaal dan dumpt bij Free Exchange. Ja nou, er is wel, inderdaad ik heb afgelopen november nog toen stond de e gulden op 50 cent toen heb ik iets van 20 uh, lidmaatschappen LP weggegeven, dus de LP die gaat wel een beetje nat in het afgelopen jaar Ja, dat is gewoon LP e nee, wat, nee, nee, nee want was, uh, toen had ik iets van 1000 euro aan de LP overgemaakt dus daar zijn er inmiddels nog uh, weet ik het wat uh, 300 van over of zo maar ik heb ook, ik had iets van uh, 30 uh, lidmaatschappen te goed, maar ik heb er maar 10 weggegeven, dus de rest staat op donatie, dus volgens mij zijn ze niet eens in het schip gegaan, ze hebben gewoon alles... Ik weet eerder uh, dat er iemand was die, uh, die had zoiets van, oh wacht, de bitcoin uh, zit nou op zijn uh, tijdelijk uh, lowest point Lucas. Uh, hey Lucas! En ik heb nog één opmerking, dan, dan knijp ik hem er uit, ik uh, verwacht Tom Wenzel, op mijn verjaardag komt Tom Wenzel hier. Ja, die komt heen. de 29ste trouwens. Ja, ik, heb, ik had al gesproken, want ik, ik kom ook. Ik, ik kom ja, oh, niet, leuk. Met, uh, niet Tom met Tom mee, maar uh, ik moet nog even kijken hoe ik daar gekomen. Ja, dus we uh, hebben gewoon een bus, busaansluiting is aanwezig. Voor, uh, naar Somborg. Nou, ja, naar Somborg En dan vanaf hier kom ik je wel ophalen. Maar uh, van Somborg vanaf waar? Uh, vliegveld. Uh, welk vliegveld? Ja, we hebben... Als je vanuit Hongarije wil komen, dat kan ook, maar gewoon hoofdstad Bel Belgrado. Oh, een busverbinding vanuit Belgrado. Oh, Oké, okay. uh, ja. Ja, ja. Ja, ik, dat, ja, dat soort informatie weet ik niet. Dus ik dacht, ja, Belgrado of uh, Noordstad nee, of ik, ik weet niet, maar, ik kijk overal waar ze een luchthaven hebben. Ik zou, als ik jou was, zou ik het vlieghaven Belgrado. Ik weet niet of het echt om het budget gaat dat je met de bus wil komen. Uh -huh. <coughs> maar. Um, Volgens mij is er namelijk, ja ik weet ik niet zeker, maar je bent, er zijn niet zo heel erg veel bussen per dag, zijn er maar een stuk of drie. Oké, okay, ja, want Mirjam die komt uh, vanuit Wenen, maar die komt dan later zeg maar. Oh, dus die ja. was al uh, benieuwd, die, die wilde ook jou, uh, met jou contact opnemen. Van, uh... dan, moet je mij even de details doorsturen? Oh, okay. oh. Uh, ik zei al tegen Mirjam, uh, nee, gewoon Josje uh, direct even benaderen. Maar... Ja. Of in de telegram eventjes. En dan, uh, dan regelen we het wel. Want er is op zich goede verbinding, dat is er wel. Vanaf, ook vanaf Wenen Vanaf Wenen moet ook kunnen, ja. Uh, nee, goed, dan, uh, maar goed, we hebben het nog wel over. Even we buiten de uitzending om. Oké, okay. ja, is het is iedereen, veel drukker uh, geworden? Iedereen is er ik nu nee, we zo, een hele ten nu, joh. Nee, ik ja. ga er gauw uit, want anders wordt het veel te druk. Ja, ja, ja. Nee, uh, fijne wedstrijd nog. Jo. Houd. Serf mag winnen. Hé, hey, Lucas, lang niet gesproken. Klopt. We we'll zien. Gaat wel. Uh, Na vier dagen training ben ik helemaal naar kloten, dus. Uh... Ben je niet, ah. uh, je was toch al op het vliegtuig, ik denk die is weg? Vorige week. Ja, dan ben je weer terug? Dat is, uh, ja, dat, dat is maar een heel kort, uh, dat is anderhalf uur of zo, hè? Mm, wat is anderhalf uur? Sicilië, of twee uur misschien? Tweeënhalf uur of maar zo. Maar oh, je zit nou in Sicilië dan? Uh... Nee, nee, nee, gewoon thuis. Ja, Oké. Oh, okay. oh je, was, je was op de weg terug al. Ja, hij was klaar met de vakantie. Ja, vandaar dat die dame allemaal Italiaans sprak in die intercom. Ah. Oh yeah. Maar goed, dat was vorige week. Het is nu deze week. En er zijn allerlei nieuwe dingen gebeurd natuurlijk. Dus laten uh, we daarop focussen. Ja, ik zit even te kijken uh, waar we ook weer waren. We hadden die ambtenaar, uh, die drie rechters. Uh, we hadden de. Oh ja, goed dat jij er bent, Lucas. Want we hebben een berichtje wat voor jou uh, afkomstig is. En zijn we zijn ook al bijna aan het einde. Maar jij had deze gepost, uh, Lucas. Uh, want ik zit net uh, de computer te herstarten vanwege updates. Ik zal het even voorlezen. Ja, ik zal het even in het Engels zeggen. Underworld, Crossroads, Dark Networks and uh, Global uh, Illicit Rates in the uh, tri-border area between Oh, Virginia, yeah. Brazil en uh, Paraguay. Ja, dat was een studie uh, naar gebieden die uh, ondergereguleerd zijn. Ja, dus, uh, is daar en, en, ja gewoon, waar gewoon meer vrijheid is, dus, omdat er uh, overheid minder of niet aanwezig is. En er was dus uh, sprake van een gebied, ik dacht, de grens Uruguay, Brazilië, Argentinië. Of nee, Brazilië, Paraguay. Paraguay, Brazilië en nog een land was Argentinië. er. Argentinië. Ja, Argentinië. En dat waren ook drie steden die heel dicht bij elkaar lagen. En uh, ja, doordat hier al zoveel gewoon door elkaar ging, was er dus ook gewoon volop mogelijkheden om je drugs uh, gewoon uh, vrijelijk te transporteren. En dat is natuurlijk gewoon een goede zaak. Want ja, waarom zou de overheid daar ook bij nodig zijn? Dat hebben we de overheid helemaal niet meer nodig. De auto's kunnen gewoon rijden, auto's kunnen gewoon varen. Dus uh, en uh, ja, goed. Het was dus wat ik daaraan interessant vond: is dat er dus gewoon een gebied is. Uh, wat ook best wel. Uh, ja, goed. Er zijn nog steeds grote verschillen in, in uh, welvaart in, in die, in die regio, natuurlijk. Maar uh, waar toch. Uh, ja, gewoon best wel uh, veel welvaart of veel mensen geld kunnen verdienen in de handel. Ah. En uh, ondanks dat de overheid er niet aanwezig is, of minder aanwezig is. Dus uh, ja, dat. Blijkbaar hebben we toch de overheid niet altijd nodig om toch uh, op, uh, veel te kunnen handelen. Ik denk uh, juist dat mensen ook doen als de overheid er niet is. Dan gaan ze juist gewoon handelen. Ja, tuurlijk. Maar... Als de overheid er is, dan wordt juist denk ik uh, minder gehandeld. Maar ja, er wordt altijd ja, gehandeld. Dat is het punt. Handelen dat gaat ja. sowieso in dus Dat gevangenis gevangenissen wordt gehandeld. Precies. Het maakt niet uit hoe precies. Vaak is het ook weer... Op een gegeven moment draait het ook weer om. Hè. Op een gegeven moment is... Zeg maar de, de druk van de overheid zo alomvertegenwoordig en zo beknellend, dat dingen alleen nog maar gebeuren door de vrije handel. Ja. Ze dus zeg maar, via toegestaan of gereguleerd. De handel is dan niet meer in staat om ook nog maar iets voor elkaar te krijgen. Dus dan krijg je op een gegeven moment vanzelf dat er alleen nog maar een vrije handel. Ja, maar dit, dit gebied, daar, uh, ja, daar floreert dat echt, die, die vrije handel. Tenminste, de ongereguleerde handel en behalve dat er dan natuurlijk ook gewoon drugs en zo allemaal langs kan wat ook gewoon prima is, want er is ook gewoon een markt voor uh, gaan ook gaan alle andere goederen worden gewoon probleemloos uitgewisseld en uh, gaat goed dus, ja, ik en... denk overigens wel dat het, ja, drugs het is, het is niet een mooi product in de zin dat nee. uh, ja, het is een beetje triest dat mensen dat uh, gebruiken om hun, uh, ja, om, om hun problemen te verdoezelen maar als libertarische we we het altijd moeten zijn: van ja, maar de overheid moet het niet verbieden. Dat levert alleen maar meer problemen op. Maar het is niet zo. Ja, ik zou niet willen zeggen dat, dat drugs nou iets, iets moois is of zo. Nee, maar. Ja, weet je niet, want er zijn ook mensen die hebben echt. Uh, ik ken iemand die had zo'n onverdraaglijk pijn dat alle legale middelen niet, niet meer werkten. En uiteindelijk is het dan met heroïne. ja, voelden ze de pijn niet meer. Heroïne? Niet gewoon wiet? Nee, heroïne is nog sterker. Daar okay. wordt een machine van gemaakt, maar die, die machine werkt niet meer. Ging ze helemaal naar de heroïne toe. <laughs> maar uh, uiteindelijk is het wel opgelost hoor. Dus, uh, dus gewoon. Uh, maar uiteindelijk is die, is is die, die behandeling beter, Uiteindelijk is die beter geworden en kan die zonder heroïne leven? Ja, ja ze ging gewoon naar een Duitse kliniek. En die uh, hadden in een, uh, in een minuut al het probleem opgelost. Ja, maar dat is altijd beter natuurlijk, als, je, als het probleem wordt opgelost. Ja, ja, uh, ja. Uh. Uh... Ja, knelling in de zenuw was het in de rug. Ja. Nee. Nou, dat is altijd beter dan drugs. Hè. Ook zonder de kern van de boodschappen is ook zonder overheid kan er een, uh, een florerend uh, geheel ontstaan. Even los dus van dat er nog steeds welvaartsverschillen zijn. En uh, ja, daar kunnen we denk ik wel wat van leren in de zin van uh, dat de overheid niet altijd uh, een betrokken partij hoeft te zijn in handel. En vandaar dat ik dacht van, nou, een leuk artikel. Awesome. Ja, nee nou ja, maar dat is een mooie, ja, mooi. Het ja. is eigenlijk goed nieuws. Dus, uh... ja, het is ook eigenlijk altijd, als je als toerist ergens naartoe gaat, dan, dan heb je veel meer vrijheid. Want als je ergens naartoe gaat, op vakantie, word je niet gelijk je inkomen geclaimd. En uh, eigenlijk, eigenlijk is het een geweldig bestaan als toerist. <laughs> en dat, dat is ook de reden waarom natuurlijk veel mensen uh, ja, permanent toerist willen zijn. Uh. Als nou, een reizend. Uh... Ja, dat je gewoon uh, zo vaak rondreist. dat je nergens echt uh, een, een belastingsslaaf bent. Zou dat echt erachter zitten, of is het niet gewoon het avontuur? Nou, je hebt uh, die, die Nomad Capitalist. Dat is, uh, dat is ook iemand die daar. Uh, yeah, the permanent Traveler of Previous Taxpayer. Dat is wel een begrip uh, dat, je, uh, ja, dat je. Maar het, het levert zijn eigen probleem op. Als jij. Als jij permanent reist, zoals die Didi ook, die doet dat geloof ik, uh, dan, ja, dan is, het, is het punt wel altijd hoe kan je een bankrekening in de lucht houden. Hè? Want dat is meestal, wil daarvoor een permanent adres hebben en een, en een adres waar jij belast wordt, in een domicilie waar je belast wordt. Als je dat niet hebt, wordt het vaak heel moeilijk om een, belasting, om een bankrekening in de lucht te houden. En, en zonder bankrekening wordt het toch vrij moeilijk om, uh, om te overleven. Ja, maar dat is dus ook iets wat het nieuwe project, uh, wat ik uh, aan het uh, bedenken ben, uh, waarbij je een soort concurrentie voor de EU krijgt. Dat zou dus ook gewoon prima uh, een basis kunnen zijn, om uh, gewoon, uh, dat je gewoon ook zonder een adres uh, gewoon een bankrekening kan openen, als de financiële dienstverlener dat uh, gewoon prima vindt. Het zijn allemaal eisen die er zijn, maar... Op zich is er geen ratio ja. achter. Ik hoop dat daar. Er, er zijn allemaal wel, wel. oplossingetjes voor. Ik hoop dat die. die die, die, die heeft ook een bankrekening wel. Er hapert wat. Gelukkig, of, uh, je gaat uh, Lucas? weg. Lucas. Of, uh? ben ik wel? Ja, je viel uh, wat weg en je stuitte doorheen. Maar. Uh, ja, je internetverbinding is wat minder. Want je beeld is ook onderscherp. Uh, nou. Oh, oké. Okay. Hmm. Maar. Wel, maar nog uh, goed. Ja. Zou ik je wilde zeggen? Nou, op zich is een, uh, een adres alleen maar echt nodig voor een financieel dienstverlener als er sprake is van schulden. Als er sprake is van uh, dat je gewoon een positief saldo hebt, dan maakt een financieel dienstverlener op zich niet zo heel veel uit waar je woont. Ja, ik denk dat, uh, dat, het, toch, ja, dat het toch wel uh, ja, in de praktijk wel in een, in een vrije, vrije samenleving zou je zeggen van, uh, ja, alleen als je schulden hebt moet hij dat weten maar in een samenleving waar, waarbij de overheid of de banken eigenlijk een, een extensie zijn van de belastingdienst dan willen ze wel degelijk weten dat jij ergens belast wordt en uh, ja. Ja, daar gaan ze moeilijk, van doen, mo moeilijk over doen ja. ja feitelijk heb ik gewoon een schuld, ook als je denkt dat je geen schuld hebt je, je bent uh, vrijwillig zit je in de staatsschuld nou, er zijn er wel een manieren om er onderuit te komen, denk ik. hoor, Maar ik geloof dat je bijvoorbeeld... Uh, uh, je kan in Palau bijvoorbeeld zo'n identiteit aanvragen. En daar kan je een soort digitale identiteit die kan je op afstand bestellen. En dan, uh, daar kan je geloof ik ook een crypto exchange mee, uh, account mee openen. Terwijl uh, uh, je daar niet echt woont. Uh, dus uh, ja, op die manier is het wel mogelijk om... Uh, maar ik weet niet hoe lang dat dan mogelijk is. en Of tot, uh, dat soort dingen. Ja, Hallo. Dat ligt, klinkt alsof het ergens in een oceaan ligt. Ja, dat is ergens in een oceaan. Oh, oké. Okay. We hebben zo'n ding aan het herstarten. Nou, oh, dat is... Ja, ik, uh, ik heb het volgende bericht. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Um, even kijken. Als je op die link klikt, die ik uh, had gedeeld. Moet je me even weer uh, kopiëren uit die... Uh, Archive uh, gebeuren. Weer in de URL uh, van, de, de, van de taakbalk doen. De URL in die taakbalk doen en dan kan je hem weer zien. Uh, bij Archive uh, pakt hij hem niet. Ja. Dus ik begrijp wat ik bedoel. Tegen wie heb je het? Tegen jullie. Oké, okay, ja, ik zit met een herstatter op Meter. Maar uh, de US government has uh, sent uh, 290 uh, 239 miljoen uh, Taliban sinds. Oh. Ja. 2021, due to uh, state depths, wetting, uh, uh, failure, report, reveals. Ja, dat kan gebeuren. Dat is gewoon uh, dat je uh, dat kan gebeuren, uitgaven ja. Ja. niet uh, goed beheert. En uh, nu is het natuurlijk ook weer de tijd van budgetten voor het nieuwe jaar vaststellen. Dan ga je kijken, hey, waar geef je nu je geld aan uit? En waarschijnlijk is het bij ah, zonactie. actie is dat naar voren gekomen en uh, ja, dat is kwestie ja, van stoppen. En als het expres is, is het gewoon voor, voor de goede vrede geweest. Yeah. En dan uh, heeft het ook een doel gehad. Maar op zich ja, is het, is gewoon het niet ook geld, geld geven hè? natuurlijk, hè. Ja, ja. ja, maar het is op zich niet zo heel veel geld. Het is nog steeds eh, veel geld. Ja, ik maar wil niet het ook hele wel hebben, hoor. Hele, ja, het ja, maar relatief op die hele uitgave van de Amerikaanse overheid is het uh, Ja, het geld is geld, is niet veel is, het ook mijn rekening storten. Ja. <laughs> ja. bitcoin van Ja. Daarom is het waarschijnlijk ook nooit zo opgevallen. dat het bedrag zo klein was. Nee, maar ze lopen wel uh, mensen helemaal... Uh, als ze voor een paar cent... Uh, <laughs> ja, voor je, een paar dan word je wel over... ...bij de IRS. Ja, dan uh, word je de, pak, mm -hmm. de gevangenis gegooid voor de rest van je leven. Weet mm -hmm. je wel. Ja. Ja, het nou, als zij je doen, ja. dan is het, ja, het maar een klein bedrag. Ja. Een mooie ja, maar, wat, wat ze bij het Pentagon kwijt zijn, een heel groot bedrag. Ja, ja, ze raken bij het Pentagon, geloof ik, meer kwijt dan het hele budget van het State Department. Dus, ja. ja, dat uh, ja in het, hey, in, het beste log, in het beste geval worden de on onderdanen heel boos en wordt Biden, of hoe heet die, Kamala Harris, uh, wordt dan niet de, de, de nieuwe president. Dat zou mooi bij Ja, ik denk dat het tegenovergestelde zal gebeuren, maar. Uh, ja. ja, dat denken de meesten. Thomas Mees is ook niet gekozen, hè? Ja. Uh. Oh God, is toch, uh, Thomas Messi eruit? Of? Ja, er was iemand anders die kreeg alle stemmen. Ja, gewoon, uh, twee keer ja keer. Het, is, het is bekend dat als jij uh, je uitspreekt tegen de Israël-lobby, ja. dat zij een ongelooflijke hoeveelheid geld investeren in jouw opponenten. Ja, het volgende bericht, maar dat, uh, daar eindigen we mee. Ah, Oké. Okay. Waar <laughs> uh, al die kruid? Oh, de iPad. En over, hij is begonnen over die IPAC ja. en, uh, iedereen dat iedereen zijn iPad man heeft, dus dat uh, betekent gewoon uh, exit ja. uh, Vrijheid Radio zich uitspreken pro-Israël, en kunnen we dan ook geld krijgen <laughs> ja, Het is geloof ik wel. alleen dat je, dat je, heb, je wordt over niet over meer gehaald wordt als je tegen Israël bent Ah, sorry Oh, it's is friendly to the Jew, hè ik krijg bij al die links uit de Archive, krijg ik een, uh, een bot verification. Ja, dan, dan niet... zou ik ook even de link eruit knippen, uit die, uh, die balk van Archive. Ja. En even in de, in de balk van de browser doen. Ah, oké. Okay. Dan, uh, ja. Nee, maar goed, ja. Wat kunnen we verder over zeggen, jongen. Ik, ik denk dat ik even alvast de, de wiel erbij ga halen. We gaan naar het laatste, naar het laatste bericht doen. Je moet even opnieuw allemaal iets in de chat typen. Uh, liefste uitroepteken liep het een of andere libertarische held. Ron Paul bijvoorbeeld. Uitroepteken Ron Paul. Die is er ook nog, ja. Pak ja. jullie kans op uh, Egolders? Ja, dus mensen worden wakker. Je kan ook uitroepteken Twan Manders doen. <laughs> Zelfs uitroepteken Trump werkt. Zelfs uitroepteken Kamala. <laughs> Uitroepteken Uitroepteken Joe Biden. Alles met de uitroepteken. Voor <laughs> iedereen uh, wijslopen maken dat je dan een specifiek uitroepteken rondom. Ik kan alles typen. Ja. Ik weet niet of het jullie opgevallen is op Twitter, maar uh, in één keer heeft VIE. Dus, uh, ja, VIE is een libertarische organisatie. FAA. Mm -hmm. Ik weet niet meer waar het exact voor staat, maar... In één keer hebben ze een hele heldere foto van, uh, van Carl Menger. Mm. Ja, dat komt door mij. Ik heb uh, elke keer als een quote van Carl Menger en dan hadden ze een hele waastigheid. Die, die ene foto van Carl Menger, weet je wel. Ik denk, nou, ik pak die foto, ik gooi hem in de AI en ik denk van, uh, ja, probeer er even wat van te maken. <laughs> dus ik kwam met een scherpere foto, zeg maar, van Carl Menger. Hmm. Cool. Ja, je kan hem ook in kleur doen, weet je wel. Hoe kan hij dat nou doen? Is hij ergens bekend of heeft hij dat gewoon uh, zelf geconstrueerd? Ja, die, heeft een, die kan van hele wazige oude foto's kan hij toch een beetje een, een, een gezicht maken, want die, die weet wel hoe een gezicht, welke vorm een gezicht heeft. Alleen je kan dat niet goed terugzien in die foto, hè? Mm. Ja, maar hij maakt eerst een 3D, want ik heb echt de meest voorzichtige versie gedaan. Ik kan er ook eentje maken, ja, daar had hij gewoon een, een, een mooi baardje en alles, ook een kleur en alles. Maar ja, je weet niet waar die baard ergens eindigt. Snap <laughs> je? Mm -hmm. Dus ja, het kan ook schaduw zijn. Je weet niet hoe groot die baard is. Ik heb een hele voorzichtige 3D-model gemaakt van, uh, van die foto. Dus, en die heb ik dan weer teruggepost naar Vee.org. En dan, ja die gebruiken ze dan nu. Dus, uh, Ga je aan het uh, wiel draaien? Of heb je het al gedaan? Ja, kijk even dat iedereen erop zit. Ja. Volgens mij is van Calmenger echt maar één foto bekend. Dus, uh, ja, dat ziet er heel raar uit eigenlijk. Maar er komt gewoon, ja... de, de lichtval, weet je wel, op zijn gezicht. Plus dat ze gewoon, ja, gewoon waarschijnlijk een hele slechte camera hadden gebruikt. En waarschijnlijk hebben ze me later ook nog overgetekend. Toch nog ergens op te laten lijken. Ja. Maar er wordt ook nog wat in het chat. Even. Hey, ik zie ook trouwens hier wat uh, net over McDonald's, maar ook Burger King, owner's earnings fall short of estimates on consumer pressures. Dus ook Burger King is niet meer te betalen. Dan moet je even, ja, je moet je toch af gaan vragen, Karel, uh, denk ik, van hoeveel mensen komen er aan de Bovenkant bij, die er aan de onderkant afvallen. De fast food. Je bedoelt dat Wanneer, deze Karel uh, Klaas heet? Wat zei je? Karel Klaas. Oh, sorry, je? Klaas. Wanneer je warm buffet uitstapt, Klaas, dan moet je ook uitstappen. Ah, dat is goed. Ik zal het in de gaten houden. Ja, er is op YouTube wel zo'n uh, gast uit Nederland. Die heet de Dutch Redneck. Die is naar, uh, naar goh, je verwacht het niet, Amerika uh, verkast. Maar die, zegt ook echt, die, die vertelt ook gewoon hoe duur dat de afgelopen tijd geworden is. En uh, nou ja, dat, dat, als hij dat al ziet, hij is dan niet bemiddeld, maar wel, ik denk dat hij wel gewoon leuk kan leven. Uh, ja, dan zijn consumenten die minder te besteden hebben, die, die zijn er nog veel gevoeliger voor. Dus. Ja, dat is vrij ernstig geloof ik, daar ja. Ja. ja, ik geloof dat het in Amerika ook misgaat met gebieden die... Voorheen wel goedkoper waren. Natuurlijk het Los Angeles of zo. Je hebt al meer gebieden in Amerika. dan moet je. Weet ik veel, 200.000 dollar verdienen. anders kun je niet eens uh, gevestigd blijven. door de ko kosten lokaal. per staat kan het heel veel verschillen. Ja. Ik geloof dat in Amerika. dat wel 50%. of ja, 100% is maar net. hoe je het bekijkt. van boven naar beneden kijkt. Dan zijn de goedkopere steden echt een half. Maar ja, vanuit de staat naar de duur kijken is het echt wel twee keer zo duur, zeg maar. Ja, ja die 200.000, dat is inderdaad wel ongeveer wat je nodig hebt in Californië. Um, maar in de andere staten natuurlijk niet uh, zoveel. En je kan natuurlijk ook gewoon voor kiezen autarkisch te gaan leven. En dan uh, heb je eigenlijk helemaal niet meer zoveel geld nodig als je het stuk grond eenmaal in je bezit hebt. Mm -hmm. dus, uh... Ik denk wel dat staten zoals Texas dan toch nog het beste zijn uh, vergeleken bij die, uh, met Californië of zo hoor. Waar, uh, ja, waar de prijzen gigantisch zijn. En, uh, ja, Alabama ja. is uh, nu ook wel redelijk uh, in, in die mand aan het raken. Zodat daar ook wel meer mensen naartoe gaan dan... Welke zei je? Uh, Alabama. Alabama, Alabama oké. Okay. Ja. Ja, ligt vlakbij Texas natuurlijk. Ook aan zee. Uh, ook ruimte genoeg nog. Ja. En uh, daar gaat het nu uh, wel beter. Ja, genoeg vrijheid om te kunnen bouwen en zo, en uh, ja, ja, ondernemen. Ja, en je hebt zelfs nog wel van die stadjes of plaatsjes uh, waar dan in het verleden het aantal inwoners wel echt sterk is achteruit gegaan. Maar waar altijd nog wel plaats is voor één of twee ondernemers die wat, ja, dan zal het geen rijk, dan zal je geen Amazon worden ofzo, maar waar je in ieder geval wel gewoon uh, een leven kan leiden, just getting by, zeg maar, op een relaxte manier. Ja, daar, uh, daar zie je ook nog wel uh, ook vluchtelingen naartoe gaan. Ja. Dus uh, daar vinden ze wel vreemde we ja. Hm. ja, mensen, er gaat een draf uh, gedraaid worden. Ze dus, uh, maken kosten van nacht, dat gaat niet gebeuren. 3, 2, 1, je bent te laat. Ja, mensen, dat gaat niet. Eh, uh, hoe? Is -ho. het. Kingels Ik kan het net niet zien. Zeker nee, niet. Ja, anders kijk ik het gewoon terug, dan uh, hoor je het later wel. Mocht je iets gezien hebben, het ooit, ooit in de chat. Ja. Uh, goed, ja, nou ja. Ik dacht King of Spirit, maar. Ethically speaking, zegt flabber. Oh, toch, et oh, toch ethically speaking, ja, ja, ja. Dan uh, was het inderdaad uh, ethically speaking, dan geloven we dat. Ik zal sowieso nog even nakijken, hoor. Dus, eh, uh, pak je niet druk. Ja. Nou goed, dan uh, gefeliciteerd, uh, ethically speaking. het laatste bericht. Toe. Mooi. Uh, en dat was inderdaad Daar hadden we het eigenlijk al over Een beetje Dat was over de EPEC Dit is hoe de Amerikaanse politiek in de werkelijkheid werkt Dus de squads En hun principes Ja die zijn gewoon te koop een paar miljoen... Nou de, de, er is toch iemand uh, Uitgeschakeld van het Dus uh, ze hebben uh, dat squad team Die is nog een pro-Palestijns Ja Met een paar uit. miljoen Dan uh, kan dat gewoon veranderen toch ja, maar niet omdat ze die squad member omkopen, maar gewoon omdat ze de tegenstander, tenminste dat is meestal het geval, dat ze de tegenstander heel erg subsidiëren. Oh, ja, okay, ja. Okay. Narrowly lost to Democratic Congressional Primary on Tuesday against Louis Prosecutor Wesley Bell, a challenger backed by the leading pro-Israel lobbying group, the American-Israel Public Affairs Committee, IPEC, ja. Yeah. The race was IPEC's second target attacked on the squad member this cycle. Dus zij, uh, zij nemen gewoon, uh, zij, zij supporten de tegenstanders van je. Als jij. Uh, uh, ze hebben 17 miljoen uitgegeven en dan, uh, ja, dan, aan, uh, dan ga je er een onderuit. Uh. Uh, en dat, is ook een soort, uh, dat is ook, gaat ook een soort bedreiging vanuit. Van, uh, ja, uh, dat zij. buitenproportioneel. Zeg maar, financieel geweld gebruiken om, uh, om. hun doel te bereiken. Zodat duidelijk wordt. Dat je, maar niet, dat je niet tegen ze in moet gaan Want als jij tegen ze in gaat uh, Als ze zo een paar voorbeelden stellen Dan heb je relatief weinig geld nodig Om de rest onder controle te houden Want de rest weet gewoon Oké, okay, als ik tegen, tegen iPAC in dan, uh, dan komen ze me afmaken uh. oh, Oké, okay, had ik het verkeerd begrepen Ja, hm. ja ik had het niet echt gelezen Ik had alleen van, uh, van Twitter geplukt En <laughs> iemand had een comment bovengezet zo, je kan buy uh, something voor uh, Ah, het komt er wel hetzelfde neer. Je kan inderdaad uh, dat soort lui kopen. Want die, diegene ja, die, die er nu het zit, die is natuurlijk helemaal, helemaal onder de invloed. Uh. Uh, uh, uh. Ja, ik, ik, ik had, haalde eruit van oh de squad is te koop. Maar dat was dat, zat dus iets anders. Nee, en de vraag is ook EOC Hoe gaat dat met de EOC aflopen? Want uh, ja, die uh, zit ook in de squad gaan, uh, gaan ze die ook proberen? Om zeep te helpen. En gaat hij de toon veranderen dan? Uh, uh, ja, als je toch nog een keer sympathie voor de EOC gaat voelen. <laughs> ja. Ja, het is gewoon raar dat Trump laatst zei: van uh, ja, de, de invloed van Israël is enorm afgenomen op onze regering. En ik ga dat bewerkstelligen dat dat weer terugkomt. Dus uh, hij, hij, uh, hij is eigenlijk de Israel First Party uh, in plaats van America First. En, en dat, is, ja, dat is ongelooflijk. Uh, je ziet op, America first. Hij, hij heeft dus ook dat gevoel van als ik Israël niet bovenaan zet aan de lijst, langer van Israël, dan, wordt, dan, dan, dan, dan, dan red ik het niet. Of zo. Ja. ja, maar goed, de Joodse stem is natuurlijk wel nog steeds belangrijk. En misschien ook nog wel om die APEC-reden, maar het is ook nog steeds wel een grote groep mensen die zich, die dat is of zo identificeert. En ja, die willen je gewoon hebben en die heeft je ook hard nodig. Uh, gezien uh, mm -hmm. dat Kamala zijn tegenstander is. En natuurlijk ook nog uh, Kennedy uh, er is, die ook wel wat uh, potentieel heeft om stemmen bij Trump weg te snoepen. Dus, ja, maar uh, uh, Kennedy is ook uh, helemaal aan boord met de iPark. Ja, RFK die is toch ook helemaal. Uh, met, die nee, ik bedoel heel, uh, RFK. Over... Bedoel ik, ik bedoel... Ja, die is heel erg ja. omringd met de Joodse lobby. Hoor. Dat, is oh. een... dat was het kritiek van Jimmy Door op hem. Nee, niemand heeft het idee dat hij, dat hij daar tegenin kan gaan en dan ja. kan winnen. Ja, Maar we hadden ook nog Dan moet je juist David voelen. Hè? Ik, ik denk overigens dat dat ook iets is wat op zijn einde loopt. Ze denken dat ze daar ja, dat ze er altijd mee weg kunnen komen. Maar ik heb het idee dat met Epstein al dat is natuurlijk een beetje een mossad figuur die iedereen chanteerde. Ik denk dat het te veel in de kijker begint te lopen. En dat heel veel Amerikanen zich toch gaan afvragen van... Ja, we zijn nou helemaal zat om door Israël overal ingetrokken te worden in allerlei oorlogen en conflicten. Weet je wat? Maakt niet uit hoeveel geld ze uitgeven. Ik stem gewoon op overal op alle anti-IPAC kandidaten. Ik denk dat je zegt dat het klopt. Dus de meeste mensen in Amerika meek, dat... de, de helemaal niks meer hebben. allemaal niks... Het is wat je overal krijgt, als je maar het normale leven duur genoeg maakt, dan geeft op een gegeven moment niemand meer om Israël. Kijk, als nee, als ik het is... dat er een hele recalcitrante houding komt, van we stemmen gewoon... Net wat je in Engeland ziet, en dan, stemmen ze, dan stemmen ze ergens op en dan krijgen ze weer een premier die zegt uh, dat ze allemaal extreme right zijn als ze uh, bezwaar maken. tegen. wie moet je stemmen? Als je, als je dan niks met Israël hebt, wie moet je dan stemmen? Nou ja, ik denk dat er dan mensen dat gaan uitzitten zoeken en dat het dan opeens een blamage wordt, zeg maar, als je als je zegt, oh ja, maar die kandidaat is een EPEC-kandidaat. Uh, dus, ja, uh, ik, ik weet niet wat het van de standpunt is van de libertarian Party, maar er zit zo'n regenboog ja. vast. Maar uh, ja, misschien is die uh, pro-Palestijn. Ik denk dat het dat nog niet zo ver is. Uh. Dat dit een punt is. Maar ik denk dat ja, op een gegeven moment wordt dat, wordt dat gewoon een, een, een punt dat mensen er genoeg van beginnen te krijgen. En dan gaan ze eerst een beetje extremer stemmen. En dat heeft dan totaal geen effect. Net zoals bij Wilders. Dat ze toch weer de diepste dikker dik krijgen. En dan gaan ze nog extremer stemmen. En steeds, ze gaan steeds extremer stemmen om te proberen. Op een gegeven moment is het niet meer vermijdelijk. Dat dus is het niet meer tegen te houden. Dan uh, wordt de oude garde geloosd. Denk ik wel. Ja, wat ik bij uh, Trump dan ook nog wel opmerkelijk vond. Tijdens zijn uh, presidentschap. Was dat hij op een gegeven moment ook... En er verscheen een foto van dat hij bij de Saoedi's op bezoek was. Want hij daar ook een of andere ronde lamp uh, vasthield. En, en, en wat, wat op zich wel een hele mooie foto was. Want gewoon de licht, de belichting was gewoon heel mooi. Maar ook dat uh, doet mij dan toch... Of dat heeft mij toen ook laten denken van... Hmm, hier is iets afgesproken. Waar hij bij wijze van spreken met bloed zijn handtekeningen uh, heeft gezet... Waar ja. hij niet onderuit kan komen. Ja. Ik denk dat hij datzelfde ook gewoon met die Israëli's heeft. Wat dan die Apex zou kunnen zijn. Ja, maar hij heeft er ook een uur steeds zitten. En zo een die daar uh, allemaal in uh, een ontroerend goed zit. Dus hij, uh, ja, Israël zal die nooit laten vallen. Dat is gewoon, uh, ja, er zit een deel van zijn daar. Ja, maar ik heb, ik heb niet al... het idee dat hij, dat hij. Hij heeft ook een, uh, een golfcourt in, in Dubai of zo. Ik denk dat. Ja. Ik denk dat hij heeft overal investeringen heeft zitten. Uh -huh. Ik denk dat hij niks graag laat vallen, maar uh, ja. Nee, maar ik denk dat, hij, dat is er is inderdaad wel de... enorme druk wordt uitgeoefend. Hij is, ja. uh, hij is dan in Bitcoin gegaan. Dus dan is nou hij in één keer pro-Bitcoin. Want ja, Bitcoin hij zal ook Bitcoin. Ja, maar daar heb je ook wel wat rare dingen gezegd, natuurlijk, in die, op die conferentie. Ja, vroeger maar... was hij inderdaad tegen Bitcoin. Nu in één keer pro-Bitcoin. Maar trouwens, heb je die speech van uh, RFK gehoord? Ja, nee. die was wel goed, die dacht eerder. Ja, als je dan vergelijkt met Trump... Trump die van RFK... Dan... Die weet waar hij het over heeft, RFK. Ja, okay, die wist inderdaad waar hij het over had. Dat was een goede ja. speech. Dat was echt dat je denkt van... ...wow. Uh, uh, uh, laat zeggen, als ik met de teletijdmachine... Uh, ...terugga... Uh, ...van, van, van uh, de teletijdmachine van... Uh, ...professor Barabbas ...en ik ga dan terug naar uh, 2010 of zo... ...2011, dat mensen... ...bitcoin voor het eerst begonnen te kopen... En die gaan zeggen, ja, over uh, 13 jaar dan uh, heb je de, de, de achterneef van, uh, van John F. Kennedy en die gaat dan een speech houden. Hij is dan presidentskandidaat. En dan gaat hij dit allemaal zeggen. Ja, dan hm. denk ik dat ze <laughs> dat ja, ze wacht echt, alles niet. in de bitcoin Dan gaan ze zelf een huis verkopen om in de bitcoin te gooien. Maar ik wil het toch nog even over uh, uh, de link uh, APEC en dan ook dat Saoedische lampje even hebben uh -huh. want wat ik ook heel raar vind uh, nu op dit moment is uh, dat ja goed Israël is dan die, die Palestijnse regeringskliek aan het opruimen terecht want ze hadden gewoon die gijzelaars, ze hadden gewoon die actie van oktober vorig jaar niet moeten doen en gewoon die gijzelaars zo snel mogelijk weer terug moeten geven maar um, wat ik daar dan ook nog uh, van vermoed is dat Saudi-Arabië in die Arabische wereld ook een bepaalde rol speelt waarbij bijvoorbeeld ook Iran door Saudi-Arabië onder druk wordt gezegd om vooral niet uh, zich in dat hele conflict te mengen. En dat zou volgens mij ook dan gewoon kunnen verklaren waarom überhaupt Iran nog niet echt zwaar direct Direct zelf zwaar heeft teruggevochten over die. Uh, ja, maar het schijnt nog wel te komen. Die, die die gaat nog wel komen. Want ze hebben nou weer luchtruimte. Is op een hele specifieke tijd is geblokt. van uh, niet vliegen tijdens deze tijd. En, ja, ik begreep wel dat ook Rusland had gemaand van uh, wees voorzichtig en uh, hou het beperkt en zo. Maar ik denk. ja, als er een gast op hun gebied wordt, wordt geliquideerd. ik denk dat ze toch wel. Uh, ja, dat ze toch wel terug gaan slaan, ja. Maar het is, ja. de, het is inderdaad uh, de vraag, hoe, in hoeverre gaat het escaleren, dat hele verhaal? zo in hun cultuur is het wel zo dat het, uh, de wraak komt altijd op een koude plaats, zeg maar. Dus uh, ze kunnen Wat ook over 20 jaar kunnen ze nog met wraak komen voor een aanslag die toen gepleegd was. Dus dat, hoeven ze niet, ja. dat doen ze niet meteen. Dat, kunnen ze ook, dat komt dan en dat komt dan gewoon oh, rustig over, over een lange tijd. Nou goed, het kan ook zijn dat Trump uh, gewoon uh, president wordt en zorgt dat op magische wijze uh, dan er toch gewoon nog een Midden-Oostenvrede komt. Op een of andere manier zeker ja, ook. Ja, maar bij ons is het wel zo dat dat bedoelt. Uh, Trump vindt het wel leuk om, om ook naar Noord-Korea te gaan en daar uh, een, een deal te regelen of zo. Van hé, hey, Kim. En ja. uh, uh, uh, ik denk dat hij, in, in, dat hij de... daar ook wel... Ook wel dat ik dat wel geinig vind... om dat, om dat te, te doen in ieder geval... maar het probleem is een beetje... de laatste keer lukte dat niet met Rusland... omdat hij helemaal werd neergezet als... Uh, ja, je, je bent een, uh, een Putin-puppet... en daar kan je eigenlijk niets meer doen... want alles wat je doet... Lijkt, dan werkt die beschuldiging in de hand. Uh. Ja, maar er ja, dus, ja, is ook een hele klik achter... die die beschuldigingen uit... die gewoon niet wil dat het ooit nog wat wordt... met Rusland. Ja, dus. en, dat, en dat lukt gewoon heel effectief. Dat ik daar... daar uh, het is in de cultuur daar, in het Midden-Oosten, wel gebruikelijk dat als iemand bloed gevloeid is en er is een dader, dan moet er wel uh, weder aan de andere zijde ook weer bloed vloeien. Dat is wel een beetje hun traditie. Dus dan moet er ja. uiteindelijk wel iemand geslachtofferd worden voor die aanslag. Dus ja, dan vraagt ze dan wat, een beetje wat ze gaan doen. Hè? Wat, uh, ja, en dan, dan, dan tijd, dat, ja, daar, daar valt nog over te speculeren. Uh, van, ja, oké, okay, we kunnen het over twintig 20 jaar doen. Maar uh, op, op, op een gegeven moment moet er wel bloed vloeien. Nou, ik denk dat het al mee zal vallen. Ja, dat kennen de mensen uit het Midden-Oosten nog niet. <laughs> dus, uh... Ja, maar ze, ze zijn de vorige keer gingen ze wel heel voorzichtig te werk om, uh, om te voorkomen dat er ja, een, kerno een symbool, kernoorlog uitbrook. Dat, uh, dat was een symbolische, ja, het symbolische aanslag. Ze hadden van tevoren gebeld, we gaan nu met de raket er even ja. komen. Dus zijn jullie er echt klaar voor? Ja hoor, we staan er klaar voor. Ik neem aan nou, dat ze geen doen. kernoorlog willen, nou hoor. Uh, staan jullie er echt klaar voor? Ja, we staan er klaar voor. Oké, okay, mm -hmm. nou nu gaan we het knopje drukken. Jullie ja, staan er echt klaar voor? Ja, we gaan nu op het knopje. Oké, okay, we drukken op het knopje. Ik hoorde laatst ook iemand de samenzweringstheorie uit het van, uh, ja... Uh, Iran wil gewoon zelf van een aantal oppositieleden af. Uh, en die dat. doet dit via Israël. Die geeft gewoon locaties door. <laughs> en... Uh, en dan slaan ze symbolisch terug uh, uh, uh, zou ook kunnen ja om te zorgen dat de bevolking in ieder geval zich niet tegen de regeringsleiders keert, maar tegen ja. Uh, Israël. Ja, want het was Israël die het deed uh. ja. ja, we weten niet, maar het zou kunnen ja, zijn er de berichten heen ik weet niet of jullie nog het gevoel hadden dat we nog iets hadden waar we het nog niet over hadden moeten hebben Nee. Wat? Ik kijk even naar het laatste nieuws. Zero hedge, ja, CNN is eigenlijk feitelijk niks meer waard. Als ik hier. Oh, dat is <laughs> uh, al heel lang. Ze, ze hebben een 9 miljard uh, af, afgeschreven, de, de, de parent bedrijf, uh, Warner Bros. Ah. Uh, eigenlijk is het uh, daarbij waardeloos geworden. Ja. U <laughs> je vraagt je altijd of wie kijkt daar dan naar. Uh, als je ook zo'n weird verhaal ziet... dat ze, dat ze dan massaal beginnen... Republikeinen weird te noemen. En niet gewoon eentje... maar al die, noemen ze, de, uh, al die media beginnen... tegelijk allemaal weird. Uh, als een soort script wordt afgestart... Uh, denk je nergens over na. Gewoon boom. Oh, weird weird is the word? Boom, dan gaan we weird. Ik zag er al voorbij komen. Dan zie je Piet Bucicic, die minister van, de, van verkeer... met zijn vriend in een, in een ziekenhuisbed liggen... met allebei een baby. er staat eronder... ...two guys lying in a hospital bed... ...with two babies they just purchased... ...calling Republicans weird. Het <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> is ook al raar. Het is al raar dat je, dat je twee baby's koopt, ...maar dat je dan ook nog in een bed gaat liggen... ...alsof je net bevalling aan hebt <laughs> bevallen bent. Dat is helemaal weird natuurlijk. Ja, yeah. that, so weet but... ah, <laughs> <she>, <laughs> well, um, Kamala Harris... ...dat is wat ik aan denk als antwoord weird. Dat is ook vreemd. Het lukt ze wel... ...om gewoon zo'n Kamala Harris... Vlak nadat ze zeggen Joe Biden is, uh, is, is uh, uh, smartest pencil in the box. En, uh, en hij, hij is zo energetisch dat ze staffers hem niet bij kunnen houden. Uh, dat ze vlak daarna zeggen van oké okay, hij kan niet meer runnen. En uh, dit is de nieuwe Kamala Harris. En, uh, en binnen drie dagen heeft hij een soort rockstar status. Alle polls die staan op 50% zogenaamd. Uh, de, ja, het is wel knap dat ze, wat ze. De macht die die lui hebben, dat is werkelijk ongelooflijk wat die voor elkaar kunnen krijgen. Ja, ik vind toch mijn graadmeter, een beetje gewoon de mensen om me heen op mijn werk, zeg maar. En als ik die hoor praten, die zeggen ook al: van die gaat er niet redden. Ja, maar dat is op het punt: als ze haar mond open doet, gaat ze niet redden. Ja. Maar dat hebben ze met Joe Biden, die heeft ook zijn mond niet open gedaan bij de vorige verkiezingen. Die zat gewoon in de kelder te, te, ja. te campaignen. En uh, covid en um, self-isolating en ze klaar. Dus dat, ja, dat, dat we kunt, dan over, hoeven we dan nou weer niet te doen. Nu. Maar nu, nou, maar goed, ja, ze moeten mond open doen af en toe, toch? Een rally of zo. En dan slopen dan ze de hinnik als een paard. En dan, ja... Nee, ze was al naar een, naar een platenzaak geweest, waarin ze een, een, een stuk vinyl kopen van haar favoriete zwarte zanger, om aan te geven hoeveel affectie wel ze niet had met de zwarte gemeenschap. En alle hadden service, wat had je die plaat nog niet? Maar je ziet een aantal mensen die zeggen van jemig. Geloven ze nou echt dat ik daarin trap? Maar er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen. Het zijn de intelligente mensen, daar mikken ze niet op. Dus uh, ze mikken gewoon op de, de mensen die daar wel in trappen. Uh, uh, uh. Uh, in ieder geval, als ik om me heen hoor, hebben de mensen ook zoiets van: uh, Ja, die hebben ook zoiets van: uh, Ik ga het niet redden. Uh, ja, ja, voor, ja, voor enigszins intelligente iemand is het van: Ja, ja als je gezien hebt wat ze in het verleden ja, gedaan heeft. Ik heb nu even over de average Joe, hè? Dus gewoon: hmm. uh, Ja, gewoon de schoonmaker, de. De koffiedame, de... Ja, maar die, die volgen dan wel kennelijk toch wat over Harris Harrison. Door. Ja, die ontkomt er niet aan. Dat, dat, mm. gewoon, dat zijn de mensen die de NOS luisteren, weet je wel. Dus, als je hen om de mening vraagt, ja, die... Uh... Maar de NOS, die, die zijn neem ik aan gewoon heel erg positief. In de ja, nieuwe ja, dus ondanks wat de NOS zegt, hebben mm. hun zoiets van... Nee, die gaat het niet redden. Dat is wel interessant, dus het is, ja. het is bij hun misschien ook al zoiets van: nou uh, ja, als de NNS, NOS het zegt, dan. Uh, die ja. zeggen ook dat het de warmste zomer ooit was. <laughs> en, uh, ja, en net daar trappen ze ook al niet in. Die hebben ook zoiets van: uh, ja, als, ik als gewoon de gewone man, dat. Uh, ja, F.U.S. Joe, uh, Jane, Hoor, die, die hebben ook zoiets van: die, die trappen daar ook al niet meer in. Dus. Mm. Ja. Dat is interessant. Ja, die hebben ook zoiets van: <laughs> we slaan het op, weet je wel. Dus. Uh, ja, want dan begint het hele propaganda-apparaat misschien toch wel een beetje kracht te verliezen. Ja. Omdat mensen gewoon wat ze zien... Ja, het, het hele verhaal van Orwell, een boek, 1984, was natuurlijk ook van de... Ja, de, de most important uh, comment of the party was... don't believe the evidence of your own eyes. Ja, en, oh. um, ik heb het idee dat dat toch iets onoverkomelijks is op, op een gegeven moment. Dat je daarmee dat je er niet onderuit kan... En dat is het moment dat ze, dat ze eigenlijk naar oorlog te moeten. Want ja, eh, ja. Dan, uh, daar kan je echt iedereen mee over de streep krijgen... om nog uh, allerlei offers te brengen. Ja, ja dat is niet open. Ik, uh, ja, alhoewel, dus over landen is er nu al oorlog. <laughs> nou, wat er ook in de UK gebeurt, dat vind ik ook wel apart. Er, zijn natuurlijk, er, waren, er waren drie meisjes, kleine meisjes doodgestoken door een... Uh, een Rwandaan, geloof ik. Iemand uit de Rwandaan. Naja, denk ik aan de Hutus en Tutsis en trauma en ellende. Een of andere Taylor Swift feestje was het. En uh, ja, natuurlijk iedereen in rap en roer. En, en de, de nieuwe premier, die ster, die st steamer, sorry, die begon gelijk... Uh, iedereen uit te maken voor extreem rechts. En nu is het al gewoon dat, dat als jij een bericht retweet... ...dat je dan... Uh, kan je gearresteerd worden. Er zijn gewoon video's online waar de politie bij iemand thuis komt... voor, het, voor een... een, een, een hates, uh, Facebook tweet... of uh, de, de, uh, Facebook post of tweet of zo. Dus, uh, ja, maar ook als dus je ziet hoe die... Uh, politieagenten dan op zo'n officiële... stream zitten. Die zitten ook alsof ze onder schot gehouden worden. Weet je wel? Ja. Alsof, alsof ze geguizeld worden. Zo lopen ze te praten. Ja, ze weten natuurlijk dat... Dat het uh, ontzettend onpopulair is. Dat ze, dat ze heel fout bezig zijn. Hun hele body language is van... Ja, ja we zijn eigenlijk niet mee eens... wat we nu moeten voorlezen. Weet je en wel. toch doen ze het. Uh. Ja, ja. Ja, ja, als ze onder schot gehouden worden. Zo lezen ze het voor. De opperdiener heeft zojuist juist iets geretweet... Wat, uh, wat je gearresteerd krijgt in de, in ja. de UK. Ik ben benieuwd. Ja. Maar ja, hoe zit daarmee... Het is duidelijk, de vrijheid van meningsuiting... is, is behoorlijk weg. Uh, en Ja... Ik heb het idee dat, uh, ja dit gaan ze niet redden volgens mij. Uh. Nou ja, het, hoewel, als je mensen in de UK hoort die zeggen allemaal, ja het is te laat, het is in feite al, al omgegaan nou. En, uh, en zij de hele bevolking met elkaar besluit van, fuck it, wij posten gewoon onze mening op uh, Facebook. En dan kunnen ze mm. het niet meer tegenhouden. Uh, ja, tegenhouden. Een, daarom dan retweet ik ja. dat soort dingen ook altijd. De, ja, graf, dat ze wilden, hij wilde ook mensen in het buitenland arresteren die dat tweeten. Hij wilde Elon. Dat was geloof ik een hoax. Iemand die, die dat zei, wilde, ja, Elon Musk goed voor het UK-gerecht gedaagd worden. Maar ze zitten er niet ver vanaf. Het is, het, is, het is close. Ja, aan, de, aan de andere kant in de UK, uh, ik heb ook een collega over gesproken... Kijk, die situatie in die steden, die is gewoon soms echt kut. En je wordt ook door... En, en dan heb je een verschil tussen middelklasse... Slash hogere klasse aan de ene kant... En lagere klasse... Klassen, zielig, ouderwet, bla bla bla... En lagere klasse... Ja, die lagere klasse die kan niet uit de steden weg. Die nee. zit in de shit. Maar die midden- en die hogere klasse... Die peert hem gewoon uit de grote steden. Gaat in uh, gemeentes zoals Oesgeest... Uh, maar dan vergelijkbaar in de UK uh, gaan mm. ze wonen. En die blijven gewoon dezelfde het, stemmen. Hè? Ja, en die, die merken er gewoon helemaal geen reet van. Mm. Uh, die hebben gewoon, uh, uh, zijn gaan wonen in een rustige omgeving. En die boeit dat gewoon helemaal mm. niet. Want ze merken er niks van, maar ze zien het wel. Alleen, het is niet bij hun voor de deur. En dus wordt het ook niet als een probleem gezien. En uh, er was ook één collega, die raakte zelfs... Je uh, vond het al raar dat je erover begon, zeg. Je moet er ook niet over hebben. Uh -huh. En ik snap dat wel in de context van dat je een collega spreekt en dus eigenlijk aan het werk bent. Maar uh, het lijkt dan ook gewoon op alsof het ook gewoon helemaal niet benoemd mag worden dat het probleem er is. Ja. Dat... Uh, voor de deur is Goh. ook het belangrijkste plekje. Ja. Uh, ja. Dat, dat, dat is die witte segregatie, die hebben we in Nederland ook. Ja, maar kennelijk is het dan... In dan... elke stad waar zeg maar, heel veel diversiteit is, dan heb je zeg maar, gewoon equivalent huizen. Afhankelijk van de wijk waarin ze staan, zijn ze gewoon uh, 10% duurder. En dat, uh, zo, wordt, zo wordt het gewoon opgelost. Mensen kopen zeg maar, de vrijheid die ze willen. En dan denken ze, ja, voor de rest kan ik er toch niet zoveel aan doen. Dus dan hebben ze ook geen moeite mee om te, gewoon te signalen alsof ze heel braaf zijn of heel... Uh, meegaand. Maar met hun geld uh, kiezen ze gewoon uh, extremere dan <laughs> Ja, want Het uh, probleem ja, is dus. dat ze dus signalen. ze singlen met voor met hun stem. nog steeds. Ja. Dat, dat is dan kennelijk belangrijk. Daar halen ze kennelijk nog iets uit. om dat, om dat te doen. Ondanks dat ze daar uh, anderen. helemaal mee de in helpen. Ja, maar het, het, hij zei het wel zo. Degene die ook wat geïrriteerd reageerde. zei wel van. ja, ik wil gewoon voor de kinderen gewoon. De best mogelijke plek, mogelijke plek om groot te worden. En die was er gewoon niet in de stad. En uh, zo wordt het dan voor zichzelf vergoeilijkt. Het is een beetje als dat meisje wat, uh, ik weet even niet hoe ze heet, een vliegreis vergoeilijkt. Uh, vanwege de nou, ja. culturele aspecten die haar dan zo verrijken. En ik, zo zit dat ook een beetje bij die collega's. Of bij, bij die ene collega. De andere collega die mm. zei wat meer van ja... Ik wil niet meer in die shit uh, wonen. Ik wil gewoon... Uh, among, uh, normale mensen wonen. Dus het is... Er is de, de lagere klasse roeit zich nu. Maar de middenklasse en de hogere klasse... Die was hem al gepeerd. Hmm. En uh, dat maakt het ook zo... Ja, maar voor hen is het ook uitstel van executie natuurlijk. Ja, mogelijk. mogelijk. Mm -hmm. Maar daarom is het op zich ook wel goed... Uh, als er een soort van enclaves gaan ontstaan. Gewoon waar... Bijvoorbeeld islam-enclaves, waar, waar de sharia heerst. Als ze dan ook maar gewoon enclaves tegenover kunnen staan, waar gewoon bijvoorbeeld totale vrijheid heerst, hmm. dan uh, kan het uh, regelt het zichzelf ook wel. Dat hoeft helemaal niet meer onder een nazistaat opgelost te worden. Mensen ah. fixen het zelf wel. Ja, ik hoorde laatst wel, weet uh, uh, het, Steve Molyneux zeggen van de capital is a prey. Dus, uh, en dat is ook wel een beetje zo Als er ergens welvaart is En, en dat krijg je natuurlijk als je een vrij land uh, Stuk hebt Dan uh, wordt het enorm welvarend En dat is de prooi Dat is natuurlijk de prooi waar iedereen op afkomt uh. Dus uh, yeah, het zal er niet makkelijk worden Ja, dat is wel ja ah, uh, Luister je, je, je, je nog, nog naar Molly nu dan? Ja, een ik weg. ben weer eens gaan luisteren Ik denk ik uh, wil eens horen wat hij te zeggen heeft Ik luister af en toe nog wel eens Hij ja, inderdaad ja. uh, een beetje van het toneel verdwenen maar ja, hij had ook wel af en toe aparte eh, ja. eh, kijken op zaken die, ja, die ik al... Uh, ja, af en toe uh, check ik er nog wel even... Uh, als, als ik de ah, was... slaap niet kan vatten, dan... Uh... Maar ga je dan heeft hij alleen eigen website <laughs> of zit hij toch weer op YouTube of zo? Nee, hij zit niet op YouTube. Nee, uh, heeft hij heeft inderdaad... Heel een alternatieve... waar doet hij de... Waar ja, gaat gaat, wat even die... podcast.com is... of zo is het, geloof Laat ik. Hij had... Uh, in het ver verleden had hij het uh, vaak over uh, algemene libertarische filosofische uh, dingen. bij nou. Odyssey was het om tick... naar te luisteren. O, ik, ik op een gegeven op... moment ging het de hele tijd over Trump. Oh. Dus ja, hij het heeft het op... helemaal niet meer over politiek, nou. Oké, okay, dat scheelt. Nou, misschien is het weer de moeite waard om eens te luisteren. Ik kijk hem op uh, Odyssey. Uh. Okay. Ja, Odyssey is ook een uh, streaming platform. Uh, ik denk dat hij ook wel op Rumble zal zitten hoor. Maar uh, daar niet ja. Odyssey, oké. Okay. Uh, uh ik heb nooit, uh, er zijn ja, een aantal mensen die, uh, die genoeg van hem hadden en ik had ook wel dingen waar ik het niet met hem eens was uh, over, maar die, die zijn er inderdaad helemaal van, van uh, ja, helemaal, die haten hem helemaal en dat heb ik nooit gehad. Ik denk oké, okay, ik ben het niet een aantal dingen met je eens, maar... Uh, maar ik vind nog steeds dat hij wel af en toe wel waardevolle inzichten heeft. En ik vond, dit vond ik bijvoorbeeld ook mooi. Kapitaal is prey. Er wordt eigenlijk altijd, altijd andersom gezien als de, de capitalisten Zijn de prooien, de, de, de jagers, zeg maar. En, en ja. het is eigenlijk niet zo. Het is inderdaad, als er ergens een, een verzameling kapitaal zit. dan is dat een, een, een, een soort strond voor een vlier ongeveer. Ja, maar kijk, er zitten twee kanten aan. De, de enige. Personen die je kunt uitmelken, dat zijn mensen die meerwaarde produceren. Als, als iemand geen meerwaarde produceert, kun je hem ook niet uh, oogsten. Dus dat is de ene kant. De andere kant is wel zo dat uh, mensen willen heel vaak kapitaal willen gebruiken om zichzelf te beschermen. En ze er dan heel, heel veel mensen die kapitaal gebruiken, kapitalist zijn, die gebruiken gewoon de overheid als gereedschap voor hun eigen gewin. En dan zou je kunnen zeggen: het gereedschap is fout. Maar die, die visie dat zeg maar, uh, mensen het niet goed met je voor hebben en dat ze hun macht en geld daarvoor gebruiken, dat, is, dat klopt ook. Dus die twee kanten zitten eraan. En beide kanten uh, ja, stoten zeg maar, tegen een opposite kant van het koorprobleem aan. En dat is. Dat je ja, ik denk dat je nou vooral krijgt of dat uh, mensen die veel kapitaal verzamelen dat vaak niet op een hele ethische manier gedaan hebben en ja daarmee een soort pak met de duivel sluiten en daarbij eigenlijk overgaan naar de dark side. Dan besluiten ze ook mensen te censureren en, en de mensen van, uh, van hun platform af te gooien. En ja, dat is, uh, dat is inderdaad het probleem. Maar ik vind het, het, het leuke van Montagnier is dat hij vaak wel wat van die ja, psychologische inzichten heeft. die je heel zelden bij andere libertariërs vindt over, ja. over waarom mensen in bepaalde uh, fouten vervallen. En, en jezelf ook in bepaalde fouten vervalt. En, en dat dat vaak een echo heeft naar hoe jij opgegroeid bent. En dat is, uh, dat, is een, uh, ja, dat is heel interessant hoe die dat soms naar boven brengt in gesprekken. van Oké, okay, jij hebt dus dit probleem waar je steeds tegenaan loopt. En uh, ja, hoe ben je opgegroeid? Oh, ja, je ouders, eigenlijk hebben uh, je ouders dat precies zo voorgedaan. Uh, je doet het precies na zoals zij dat gedaan hebben. Uh, de, nou, ja, dat, dat is wel dat interessant. Is een dat de reden dat ik af en toe weer gewoon terugkeer naar want Verwaardig is toch ook wel de gast waar ik meest, uh, ja, toch wel het meest van geleerd heb van al die podcasters. Ja, ik ook. Tot, ja. Tot, zeker tot podcast duizend of zo. Maar ja, nou zit hij waarschijnlijk al bij 50.000 of zo. Maar dat stuk van Trump, ja, dat was inderdaad dat was wat minder fraai. Toen is hij ook van YouTube afgegooid. Dat vind ik overigens heel onterecht, want hij was eigenlijk heel, heel netjes daarover. Dus ja, hij heeft ook geen zin om terug te gaan naar die, naar die, die sociale media. Ja. Maar ja, nou is hij weer... Ja, een beetje diverse onderwerpen, maar ik kan het vaak dingen, dingen heel, heel uh, goed formuleren. Ja, ja. Dus, en, ik heb, uh, voor mij heeft hij zeker niet helemaal afgedaan. Ja. Ja. Grappig nou, dat hij nog bestaat, leuk om te weten. Ze bestaan allemaal nog hoor. Uh, yes, nou, als ze niet meer achter YouTube afgegooid zijn, dit is het gewoon ergens anders. <laughs> ja. rumble of zo. Ja, ik weet dat, uh, dat alleen Erm uh, die, die streamt dan geloof ik niet meer. Hmm. Die kan je nog volgen op, uh, op Telegram Die heeft dan nog zijn eigen kanaaltje dus hij, hij is boertje aan het spelen hmm. die maar, maar die doen. heeft zoiets van Ja ik ben nou zo vaak lastig gevallen Met enkelbanden en uh, dingen door de overheid van, uh, ik, uh, Iemand anders moet het maar even overnemen Ik hou hem even Ik heb hem heel even gecheckt Dus het zag wel mooi uit hmm. bij hem. Dus, uh, ja. uh, Hij is een beetje zelf aan het doen als, uh, wat Joshi dus wil gaan doen Dus hij heeft zijn eigen groenten verbouwen en alles Ja mooi toch ja, ja, de baard is ook wat groter geworden, geloof ik. Maar goed, ja, we zijn een beetje aan het einde. Nou, laten we een einde maken om... Het is er nog erg door te lullen, maar het is best wel laat, denk ik. Hoe laat is het eigenlijk? Tijd hier... om de op te houden. Kijk, ja, het is. Ik um... oh, kan het hier niet zien. Nou um, Ja, goed, ik, ik ga een einde aanbrouwen. Uh, ja. uh, dankjewel mensen voor het luisteren. Uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wens iedereen. Fijne avond. En, en uh, vooral heel erg uh, vrije week toe. Hier nog uh, meneer de Uil. Ja, ja, Ik Oké, okay, dat moet ik even gemist hebben. Hats nee. nee, nee, nee. idee. Hier hebben we nog uh, nee, Greta. Nee. How dare you! idee. En hier is de Eindzoen. Staat ik me iets, ook nog voorbij bij haar. Hats En ook uh, zijn ook platformjes waar ze minder uh, reclames tussendoor hebben. Wij hebben toch geen reclame? Nee, valt wel mee. Maar, ja, de uh, e maar... Uh... Nee, maar je hebt ook uh, sommige kanalen op Twitch ook. Dan zit je continu weer uh, naar een uh, reclame te luisteren. Het is zo reclame. hè? Hmm? Ja, ik ben geen kijker van Twitch. Ik ben een uitzender, dus ik heb geen idee. Uh. <laughs> nee, dat snap ik wel. Maar ik heb tegenwoordig met YouTube op je telefoon of zo... Dan, dan heb ik geen adblokken voor. Dan heb ik gewoon die app. Ik je, je kijk altijd hier vreemd. Ik, ik niet vast, ik even... Ja, precies. De Brave maar werkt app, dat ook op je die, mobiel? Die blokkeert, ja, die, ja Brave, app, Brave op je mobiel. En die okay. blokkeert alle namen uh, op YouTube. Ja. YouTube gaat hij dan naar die YouTube-app? Misschien moet ik die dan deinstructeren. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Je kan, je kan gewoon via Brave naar YouTube kijken en dan uh, ja. heb je geen, uh, geen ads. Dus ik heb, ja, ik heb af en toe heb ik wel eens een ik, hele leuke. Uh, ik uh, ga even wat afmaken. O, ja, ja, ja, ja. Dat ook uh, pijn, ja. ik ga ook nog overnokken. Ja. Nee, Toe dat ook weer. Ja. Als je de, de Brave app gebruikt, dan kan je gewoon YouTube kijken en ik heb dan ook nog een, uh, een Shuffle uh, scriptje. En dan ga hm. ik naar een stream op uh, zo'n zo playlist van YouTube. Die do, dan doe ja. ik dan de laatste, zeg maar, je hebt YouTube, uh, weet je wel, .com of zo, slash en dan heb je die string. Die string die moet je dan in die uh, daarin uh, copy en paste en ja, ja. van de playlist zeg maar en dan kan je gewoon uh, ad-free naar een playlist uh, luisteren. Dus, uh, ja. Ja. Okay. dus je zegt van nou ja ik wil als van de Smits uh, luisteren of zo, dan doe je de, de, de playlist van de Smits met al hun Great Hits en die kop uh, je een pasje dan en dan kun je zonder. Het is recentelijk is, is het heel. Uh, ik heb eigenlijk nooit problemen gehad met advertenties, dus ik keek altijd Correct. gewoon. Maar het was heel licht en uh, ja sinds een jaar of zo is het echt uh, heel gorter geworden. Ik denk okay. dat al die mensen die uh, ads blokkeren, die moet ik dan in mijn eentje compenseren door uh, elke paar seconden naar een nieuwe reclame te kijken. Ja, maar Brave die betaalt zeg maar YouTube met, uh, met, met die uh, cryptocurrency van hun. Okay. En dat, dat is voor compensatie voor de ads die ze blokken. Hmm. Interessant. Ja, ja. En ja, en de meeste websites die, uh, die gaan daarin mee. Die zeggen van: oké, okay, jullie Brave blokken de ads, maar ik krijg er betaald voor met de Brave ads. Hmm. De Brave token, zeg maar. Ja. En dan, uh, ja wat jou, dan, dan, dan laten ze wel de website zien. Het zijn sommige websites, die gaan er niet in mee. ja, ja daar, daar werkt Brave dan niet. Maar dat is een enkeling. Is dat, uh, maar ik heb heel vaak op mijn telefoon ook. Dan uh, heb ik mijn telefoon weggestopt. ja En dan komt dus er zo'n advertentie. Maar die duurt dan ook echt gewoon vijf minuten. Dus dan moet ik weer interactie hebben met mijn telefoon. Ah, okay. Dus mijn telefoon gebruik mijn in mijn auto. Dan heb ik ja. aan de kant gelegd. Dan wil ik ineens ja. luisteren. Nou, Brave... Uh, Onbreak. Nee, duidelijk. Nee, ik, ik, vind dat, uh, ik wou even klagen over uh, de manier waarop YouTube dat doet met Ja, uh, nee, ze is eh, privé uh, Ja, Als ik het uh, nou moet geloven, hoe is het nou met die bril? Die dame, die uh, privacy-advocaat. Uh, ja. Zo'n literaire. Uh, Zo'n zo uh, zo vrouw, die uh, met, met die bril. Ja. Nee, maar wat er om gaat is dat het bedrijf, kijk, zij kiezen een soort. Uh, manier om met een product om te gaan. En eh? voorheen, echt jarenlang, heb ik gewoon geen probleem gehad met het reclamebeleid wat YouTube voerde. De reclames waren kort en zo sporadisch dat ik ze allemaal consumeerde. Maar doordat ze keuzes hebben gemaakt in frequentie en duur, begin ik nu uh, alternatieven te zoeken. Ik gebruik andere dingen in plaats van YouTube. Ik gebruik bewust adblockers en dat heb ik tot voor een jaar geleden, deed ik dat niet. En ik denk, en dan vraag ik me, dat is denk ik niet slim van hun kant. Want dan verliezen ze mij eigenlijk als advertentie afnemen. Ja, en dan ik kan ik me niet voorstellen dat het uh, dat voor platform uh, beter is. Advertenties hm? zijn juist de belasting. Daar ben ik heel lang geleden uh, al achter gekomen. Uh... Nee, nogmaals, ik luisterde eerst. Ik heb jarenlang heb ik geen adblockers gebruikt uh, voor yeah. YouTube. Ik vond het prima. Ik vond de prestatie en beloning, yeah. ik vond het prima. Ik heb er geen moeite mee dat zo'n platform in ruil voor een paar advertenties mij gratis materiaal geeft. Misschien is het ook wel de conclusie die we trekken dat het mij de prijs niet waard is. Maar ze kiezen nu ja, zo'n uitmelkbeleid ook, ja, ook dat het dus ook mijn mobiel het, heel vervelend Het is nu steeds heviger, omdat het, het, het was altijd al een belasting. De ja, reden maar dat, Het is ook de uh, af uh, te komen. Want dat is volgens mij al iets van 12.50. YouTube Plus, dat zou voor mij alleen maar betekenen geen reclames, want voor de rest heeft YouTube YouTube, YouTube is, zeg maar... Niks met de reclames gekomen, want ze konden eerst gewoon met jouw uh, persoonsgegevens, daar konden de winst mee maken. YouTube mm. is met die uh, reclamecampagnes gekomen, toen ze een boete kregen van de EU. En dat mm. is de reden dat je nu al die ads ziet. Nou, dat is vervelend. Ja. Dat is gewoon de boete dat is niet uh, afbetaling. Het, het, het, van de het werkt. Ja. werkt. Ik, uh, ik heb geen behoefte meer aan hun product. Dus ik eh. weet niet of dat het het doel was van die uh, wetgeving. Uh, nou, EU had geld nodig. <laughs> ja, dat en Google is ook zwaar belast en daarom heeft Google heel veel ads. En eigenlijk ja. uh, als je gewoon Google uh, zoekt, de eerste twintig pagina's van Google, daarom ads. Dus al die links ja, ik, die je ziet kan... als je een Google-opdracht doet, de eerste twintig pagina's. Je kan Google eigenlijk gebruiken. Ik gebruik daarom Google. Dat is een script die je op je, je moet eigenlijk een Google Server draaien op je computer. Ja. En dan ja. kan je nog de oude westen Google, dat, dat die goed werkt, zeg maar. Dan kun je echt Google zoals okay. het Google was. Uh, oh, ja, dan dan, dan. krijg je goede zoekresultaten. Dan uh, uh, nu... schakelt dan al die scripts uit, zeg maar. Maar Je moet wel een eigen Google server draaien op um... Oh, heet dat dan nou ook weer? Het programma. Um, ah Johan, het is soccer. goed. Ik uh, ga eruit. Uh, hey, fijn avond, uh, het is laat. Ja. Uh, uh, ik, een keer. Ik, ga ook, ik moet ook morgen om 5 uur op. Dus, uh, hmm. uh, goed, we spreken elkaar leuk dat je er was ja oké okay, later